Met een beetje geluk ben ik er. Ik ben een beetje hard ziek. Ik. ik zet mezelf even wat zachter. Ik, ik doe ook even een beetje zo. Oeh. Ja, kijk. Dit is al een heel stuk beter. Nou, het is, uh, het is een hele -e rare avond. Ik, uh, ik, ik had gasten uh, verwacht. Uh, die... Kijk, uh, op het einde van de manier wordt er geklopt. Custom. dus uh, dat, dat, dat gaan we even allemaal meemaken. Kijk, dus we zijn echt gasten. Nou, uh, oh, yeah. kom, kom binnen. Hallo, doe een even hem gezicht een vraagje. Uh, ja, uh, wat, wat, wat hey. kan ik nog meer zeggen? Ja, Weet Oké, okay, Nou, ah. <laughs> we, we, we zijn er allemaal nu. Hey. Dus uh, ik, ik zal, zal even een extra schuifje openzetten. En dan zijn we ook allemaal te horen. Heb jij iets om te roken? Ik, ik heb wel iets om te roken, maar niet zoveel. Uh, Tabak heb, nee, bedoel je? <laughs> nee, wiet. Nee, nee, dat uh, heb je niet. Niet in overvloeden, nee. nee iets te drinken. Ja. Dat heb ik wel, maar dat is vooral... Uh, ik heb alleen maar alcoholische dranken. En water. En water heb ik heel veel. Ja, daar ga ik voor. Nou, dus aan die kant bovenin is een kastje. Daar ja, staan glaasjes dat. in. En de kraan... Volgens mij herkennen. Ja, die herken ik, ja. Maar is het mogelijk om eentje te roken? Jawel, ik maak zo even een flinke dikke. Dat is goed. Ah, oh, het is koud, man. Ja, het is, dit, dit wordt een hele koude nacht, maar morgen wordt het zonnig. Denk ik. Ja, je, je weet maar nooit. We zijn dus live op de radio nu, hè. Dus uh, dat, dat, je, dat je het ook weet. Dus, uh, nu, nu op dit moment. Als je allemaal geheimzinnige dingen te vertellen hebt, doe het niet nu. Nou, ik heb niks verbergen hoor. Ah, okay. Okay. Maar het is, uh, het is vijf dagen geleden dat ik in een huis binnen geweest ben. Nou, dit, dit is dus een huis. Dit is eigenlijk een paardenstal. Maar ja, serieus. Dit is een paardenstal. Hier is de deur voor één paard, en daar is de deur voor een ander paard. Er stonden twee paarden. En die paarden die werden dan meestal opengesneden. Ook nog? Hier tegenover in de paardenkathedraal. En da daar kreeg je dan weer van de professor les hoe een paard in elkaar zat. Dat is gewoon een hele ja, ja. paardensector. Dit is uh, helemaal. Uh, nee, het is vee uit zijn eiterrein. Eh. Nou. Uh, Jij had een glaasje gevonden? Ja. Oké, okay. um, dus ik kan hier wel glaasje water wegzetten. Nee, maar dan weet je ook waar, voor, voor, voor andere mensen waar ja. glaasjes zijn. Ja. Kijk. En ond ondertussen is de, de, de piano alweer bijna helemaal veroverd, zie ik. <laughs> Wat? Ja, dat is juist het moeilijke. He? Possessing de piano. <laughs> Again. Ja, ja, ja. Nice. Eh. Uh, yeah. En beginnen met een Afrikaanse rizem. Ja, want om uh, onze... ...ze finie avec le musique. la muziek La muziek. Nou, uh, kijk, we gaan even kijken. Er, er moeten even wat neuzen gelegd worden. Dat zag ik aan de gebaren. <laughs> <Ja>. Kijk. <laughs> dus, dit komt allemaal weer helemaal goed. Het is al goed. Eh... Uh, ik ga ondertussen een joint draaien. Dat vind ik een goed idee. En uh, dan moet ik natuurlijk allemaal dingen hebben. Dat is één. Maar als ik het goed begrijp, dan horen de mensen ons. Ja, ja, ze horen ze je echt. Dat vind ik, dat vind ik echt prachtig. Ja. Meestal horen ze me niet. Nou, ze, ze horen je wel. Zeg je nog eens wat? Hallo? Ze horen je. Oké. Okay. Nee, maar dat is goed om te weten, hè. Oké, okay. maar als de piano begint, dan gaan de microfoons zachter. Nou, je kan hem bek wel even... Te zeggen, dit is natuurlijk een belprogramma en je, je kan bellen op verschillende manieren. Dit is één hele simpele manier, dat is de oude wetse manier en dat is een, een simpel uh, nummer. Uh, als je een papiertje hebt of een pen en, en het liefst alle twee, uh, noteer dan even. Dat is 030, dus 030, dan 7850975. Dus ik, ik hoop dat iemand dat gevolgd heeft. Ik kan het zometeen nog wel een keer achterstevoren doen. Voor de mensen die het liever achterstevoren horen. Dan heb ik ook nog een andere truc. Dat is Skype. Nou, je weet het natuurlijk wel. Je belt gewoon naar Rede Radio. Nou, en, en dan heb je ook nog een andere. En dat is eigenlijk wel een veel slimmere truc. Die heet Teamspeak. Ja, het is heel grappig. Dan, dan, dan kom je gewoon... Met die teams op alle andere manieren kan ik gewoon nog zeggen, nou heb ik geen zin in. Maar met Teamspeak, dan ben je direct in het programma. Dus uh, gewoon uh, Jochem bijvoorbeeld, die vraagt ook, van: mag Teamspeak ook? Ja natuurlijk, en dan ben je gewoon live mee in het programma. We zitten hier al met vier mensen, dan zitten we hier gewoon even met vijf mensen. Misschien wel met acht mensen, misschien wel met tien mensen. Maar niet allemaal door elkaar praten. Overigens, dit is Ridder Radio, dus als je daar wel van houdt, gewoon doen! Lekker door mekaar kletsen. Want uh, ja, het is toch een programma waar voor de rest geen touw aan vast te knopen valt. Nee, zelfs niet een strikje in te leggen... Het is, is gewoon een belprogramma. Het programma draait op jou. Maar, maar ja, ik, ik, ik begrijp natuurlijk ook wel. Jullie zijn helemaal onthutst van de geweldige muziek die jullie gehoord hebben. Nou, dat is uh, onze ongelooflijke grote vriend en familielid. Pierre. En nu? Dus uh, nee, nee, heb je ook nog uh, een ik ander familielid? Heb, ik, heb, ik ben Chris. En, en, en nog eentje. En ik ben Dirk. Kijk. Brand. Nou. Dus uh, we zitten hier gezellig met z'n vieren, dus, dus je kan ook met een van ons vieren gewoon kletsen. Of uh, ja, hoe, hoe we het ook regelen, het is radio. het, het, het kan meevallen, het kan tegenvallen. Maar het gaat altijd goed. Ja, dat is echt heel gek, maar het, het gaat eigenlijk altijd goed. Ik, ik, ik weet niet hoe dat komt, het is gewoon, uh, ja, op de een of andere manier... Is het een hele rare radiozender met hele rare mensen en rare luisteraars? Nou, ik ben geen mens hoor. Oké. Okay, eh, er zijn human. Oh, oh, Oké. Okay. Er zijn misschien zelfs wel aliens die ons nu afluisteren. Dus ook alle aliens. Eh, welkom op Ridder Radio. Nou, kijk. Er, er wordt hier al eh, de groeten gedaan terug. Dus. Eh, nou, geweldig. Als je nog wat wil spelen, je hebt maar tot 11 uur. hè. Dan moeten jullie niet bellen hè, om het moeilijker te maken. Je mag dus wel bellen. Je kan dus wel bellen. En Jochem is er. Hey, goedenavond. Nou, oké. Okay. Jochem, schuif even aan. We spelen even een stukje piano. Oké? Okay? Oh, leuk. Hallo. Hey. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Wat harder ogenblikje. Uh, zeg eens wat, Jochem. Ik zei. Oké, nee. Zeg gewoon even wat en uh, hou het knopje iets langer ingedrukt. Oké, ingedrukt? Het keer nog een knopje ingedrukt. Oh, je hebt niet eens een knopje ingedrukt. Nou, dat geeft het. Nee. Je gaat gewoon een soort van aan- en uit. Uh, leuk dat je erbij bent, Jochem. Uh, heb, heb jij misschien. Uh, wat vragen want ik heb hier ontz ontzettend leuke interessante gasten die zijn al een paar dagen bezig met. Uh, Zeker dan. Uh, nou dat is, is bijvoorbeeld Chris en uh, dat is Pierre en dat is Dirk. je, Chris. Ja. De van, Chris, natuurlijk. Hallo. Ja ik ken wel veel Chris die piano kunnen spelen dus. En toen toch die die in 2007 er ook was. Nee nee nee nee dit, dit, dit is een, een Chris. En uh, die, die, die heeft dus uh, hier samen met een heleboel andere mensen een ongelooflijk interessante meeting. Een soort Rainbow Gathering. Heb je daar wel eens van gehoord? Heb nee, gehoord? Nou, nou, misschien kun je ze daar eens wat over vragen dan. Uh, voor mijn part neem je nu het programma over. Oh, hey, leuk! Hey, mag ik het programma overnemen? Nou goed, dan ben ik toch wel benieuwd. Uh, Rainbow Gathering, uh, hoe is dat ontstaan? ontstaan? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> hoe, is het, uh, hoe zijn we ontstaan? Uh, het, het komt eigenlijk voort, uh, voort uit de hippie hippiebeweging. En het, zijn, uh, het is een groep, een beweging die, waar mensen samenkomen in de natuur en trachten in harmonie samen te leven met de natuur. En wij hebben verschillende gatherings, meetings, uh, soms een week, soms een maand, en dan proberen wij... Hey, nee, wij je uh, voor de helft Dat valt niet kan... even hier we weg nou ik ga gewoon even hier zitten ik kom eens even wat dichterbij hm? oh dat kan je misschien beter ja Ja, hoor je me nu goed? ja nu wil ik het beter ja oké okay, ik praat even ik krijg even wat instructies want het is voor mij ook de eerste keer dat ik op de radio ben dus uh, het komt allemaal goed oh ja dus is een soort van pra praatradio ook. ja je nee, hebt ook een muziek gemaakt, vind ik wel leuk ja het is, het, is, het, is, het is hier leuk, ik voel me hier wel thuis eigenlijk mooi Nee, maar ben ik ben in Vlaanderen ik. Wat zeg je? Ik zeg je bent in Vlaanderen. Ja, ik ben een Vlaming. Kun je het ja, horen? Ja, Kun je het ja. horen? Ik kan het niet wegsteken. Ja, ik kan het heel he? goed horen, ja. Ik kan het niet wegsteken. Nee, dat maakt ook niet uit. Dat vind ik maar leuk. Goed, nou, nou weet je al een stukje. Ik ben met ik... Brabant. Ja, dat is goed, ja. Brabant is mooi, hè? Ja, schiet Ja, goed. We wonen op een mooie wereld, vind ik. Ja, prachtig, vind ik ook. Ja, alleen uh, ja. Sommige dingen zijn nog niet echt in orde, maar het komt allemaal goed. Maar we zijn een beweging die samenkomen in de natuur. En we proberen in harmonie met de natuur te leven. En eruit te leren. Maar de natuur toont ons eigenlijk wel heel wat dingen als we goed kijken en luisteren. En we zijn nu samen gekomen om een vision council te doen. Dat is een... Ja, een visie. Onze visie hoe we, verder, hoe we verder gaan als humanity on this earth. En daar praten we over, daar, daar cirkelen we over. En trachten daarin een consensus te, gebruiken, te, te vinden. Dus, waar we allemaal akkoord zijn met elkaar. Want we zijn op dit moment allemaal in strijd met elkaar en we, en we scheiden ons allemaal van elkaar af. Waardoor we eigenlijk de andere kant niet meer kennen en er ook angstig voor zijn. ...terwijl er eigenlijk alles één is... ...en we op die manier ook kunnen handelen. Mm -hmm. Denk ik, hè. Maar misschien ben ik wel helemaal gek. Uh, heb ik me wel eens afgevraagd. Maar dan denk ik, ja, wat is gek? Ik bedoel, een gek is iemand die in zijn eigen wereld zit... ...en ergens tegenaan botst. Maar je hebt dan, als, je naar de, als je dan naar de mensen kijkt... Ja, ...die botsen constant tegen de natuur aan... ...dan denk je van, ja, zijn de mensen nu gek? Dus we moeten ons toch een keer goed... ...afvragen wat we aan het doen zijn hier. Denk ja. je niet? Ja. dat uh, vind ja, ik, he. maar misschien, dat, misschien ben ik helemaal verkeerd het kan ook zijn, maar ik, uh, ik, ik ben overtuigd van, van mezelf en hmm. ik, ga, ik, probeer, ik probeer mijn pad te wandelen en ik probeer <coughs> mensen wakker te maken om toch proberen te kijken van wat er aan de hand is ja, dan zou je waarschijnlijk, waarschijnlijk wel blij zijn met het idee dat uh, bijvoorbeeld e-mail elektronisch post uh, steeds meer de gewone post overneemt nu nou hoor ik je nog helemaal niet meer hoor Oh wacht, ik pak even een kop Sorry. daar heb je ook nog een koptelefoon Moment. ja klopt ik zei, dan bent u bent u waarschijnlijk blij dat het internet dus de gewone post uh, steeds meer overneemt waardoor er uh, papier steeds minder nodig is en de bomen steeds meer bespaar, bespaard blijven ja maar wij zijn, wij zijn als mensen de wereld, de, de natuur aan het overnemen als we niet opleggen ja, klopt. <laughs> Terwijl we in de natuur uh, le uh, leven, we zijn de natuur. Dus we staan, ja. niet, we staan niet buiten de natuur, het is niet de human en de natuur. Het is de human, nee. human in de nature, with nature, ja. in harmonie. Klopt, en je ontstaat wel slimmer dan de apen. Ja, maar we zijn de intelligentie achter het leven, alleen handelen we niet zo. denk ik, maar je no, no, no. kan ook verkeerd zijn hoor. Ik bedoel anders, ja. Yeah. Is het yeah. lichaam intelligenter dan de hersenen zelf. Ik ben niet een human, ik ben een spirit in een human experience en ik probeer te zijn, maar het is niet easy. <laughs> <laughs> ik heb hetzelfde probleem. En zo so easy at the same time. En zo so easy at the same time. Dank je, Pierre. Ik hou je. But I love you all. I, I don't know how much people there are listening, but anyway, it doesn't matter for me. I, it doesn't matter what people are thinking from me. It's more important what I think for myself, I think. So by myself. Oh, <laughs> oh, ik heb een probleem dat je in het Engels Ik praat dan in no, het Vlaams of in het Nederlands. Oh, ik kan ook wel in het Vlaams praten, no? dat maakt niet uit. <laughs> maar soms praat ik in het Engels, dan is een andere spirit die doorkomt. Dan, okay, is het ja, wel. maar ik zal even aan het knopje draaien, en dan kom ik wel weer bij die Vlaamse uit. Die, die heb ik soms ook ja, nodig om, even, Soms ben even. ik in Vlaanderen en dan moet ik Vlaams praten, want anders snappen ze me niet. Maar ik kan ook wel eens ergens anders op de wereld zijn. Dan heb ik weer een oh, ja. andere taal nodig, dus dan moet ik even aan dat knopje hier draaien. En dan komt het helemaal goed. Ja, ja, dat heb ik ook wel inderdaad. Maar dan heb ik, niet, oh, heb ik soms wel dat ik wel keer aan dat knopje moet draaien. Nee. En dan ben ik bijvoorbeeld in uh, Haaksbergen. Uh, hmm. Belgium, we hebben een schaakweekend en dan heb je dus te maken met Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië in één kamer. Elke keer moet we wisselen met een groepje van, oh daar moet ik Duits praten, daar moet ik Engels praten, daar moet ik Nederland praten. Ja, het is beter dat we... Ja, are... yeah, absoluut. Het is beter dat we een universele universal language zodat iedereen kan understand. begrijpen. Denk je niet als we nu allemaal dezelfde taal moeten praten? Ik gaan doen, nou, dat schiet niet op. Dus laat ons de taal van de liefde spreken, dat is misschien een taal die we allemaal begrijpen. De taal van de muziek trouwens ook? Ja, de muziek ook is universal. En Pierre, misschien, maybe, misschien kunnen nog iets spelen. Ah. <laughs> ah. Ik moet trouwens zeggen, dat op de manier waarop Guus het geluid heeft gekregen, lijkt het net alsof jullie gewoon via, via een platenspeler hoor. Ja, wat nou, jullie dan in een soort van jazzcafé zitten, in, wij zitten dan was ik raak een ja. half op en, en draag, het is wel leuk. Ja, het is heel leuk hier. Ik ben blij dat ik op aarde ben, <laughs> eindelijk. Ja. Maar we gaan even over naar een stukje muziek, denk ik. Pierre, ga je geen muziek spelen? Ja. Yes, Pierre, Pierre ah, gaat nog iets spelen, he? dus ik ga even mijn mond houden oh, leuk. en dan hoor ik jou zo dadelijk wel weer. Is over en goed. uit. Bees goed. So mm -hmm. de groeten. Ik, ik, ik, ik ga even van plaats verwisselen, denk ik. Dan, dan kan ik weer makkelijker bij de knopjes en uh, al het geluid. Dus ik moet even een beetje zo omdraaien. En dan, als het goed is uh, heb ik ergens Jochem. Ik weet, weet niet meer onder welke schuif, maar er, ergens is Jochem. Jochem is even weg, staat hier. Nou, dan, dan, dan heb ik even Jochem niet. Dus Het is wel handig van teamspeak, je kan het gewoon aan laten staan en ik hoef je niet te horen. Dat is helemaal geweldig. Wat leuk, ik, ik heb nu in ieder geval een verbinding met Jochem. Maar hij is even weg. Dus uh, nou, ik, uh, ik, ik heb nog wel een heleboel knuffels uit te delen. Er uh, zijn ook wat mensen op de chat, ik weet niet of jullie uh, het leuk vinden. Maar er zijn inderdaad een heleboel luisteraars en die, die, die begrijpen nog steeds niet helemaal... Uh, dat het ook leuk is om af en toe op de chat te komen. Want ja, er is dus één methode. Je kan me bellen. Maar er is een andere methode. Op de chat kun je dingen zeggen van. Hé, hey, uh, steek je tong eens even uit of zo. Dat is hartstikke leuk op de radio. Gewoon dat, dat soort dingen. Dat zie je nooit op de radio. Of uh, maak eens een lange neus. Weet je, op de radio <lacht> zie je dat soort dingen echt heel zelden. Uh, nou, ik, bijvoorbeeld... Uh, ze gaan binnenkort, gaan ze in Nederland gaan ze naakte radio maken. Nee, het is echt waar. Ergens dan naakt radio maken. Maar wij zitten hier met z'n vieren al helemaal naakt. En dat is het mooie van radio. Dat kan gewoon. Dit is gewoon uh, allemaal mogelijk. En, en ja, ik hoop dat Jochem zo ook even komt en dat hij... Toevallig op dit moment bezig is om zich een beetje aan te passen aan de sfeer. En ook zijn kleren uittrekt. Uh, jongens en meisjes op de chat. Jongens en meisjes die dit nu horen. Allemaal uitgenodigd. Trek je kleren niet maar uit. Het kan helemaal geen kwaad. Het is radio en het is live. Dus ja, en wat is live zonder lichaam zou ik zeggen? Live. Ik heb er niks vandaan. Je hoeft helemaal niet naar de microfoon. oké. Dat is, dat is juist het leuke. Je, je, nog iets. Kijk, je, je mag ook uh, de uitzendingen overnemen. Ne neem jij de uitzending even over. Uh, nou, ik heb iets geschreven vandaag, speciaal voor de uitzending. En Pierre en ik hebben net besproken om samen... Hij speelt op de kas -kas, een ritme En dan ga ik proberen met uh, wat ik geschreven heb, om uh, daarop uh, te vrouwen. Uh, Oké. Okay. Ja. Even die twee even... te Oké, okay, hier gaan we dan. Visie bergen, kijken, vijf gezicht, Visier zelf, plant, mens, dier. Van gezicht tot gezicht, tot gedicht, verlicht, verduisterd, dicht, gesloten, open, verruimd. Verbreed, verlopen, leed, vermond, verstand, verkondigd, gezondigd, geschrokken, getrokken, hokken, blokken, stad, blad, geblokt, verstokt, maakt, kapot, op, stop, get up, stand up, go. Oké, okay, idee te delen met velen, te helen, nu het heden, te betreden, betrokken, vertrouwen, warm goed bekeken, ons, luistert ons, kent ons, harten, bondsen, samen, samenwerking, versterking, constant inwerking, gesteld, welgesteld, doorverteld, versneld, versneld, versneld samen tot één geheel, gedeeld, onverdeeld, veelvuldig, zorgvuldig, geduldig, gevuld, onthuld. Hilde, hilde, sneden, verleden, losgesneden Bos verdwenen, wenen, leed, weet vreed, kreet, krak, brak, stak, stak en schrik, wakker Uit de baan, in de baan, ontdaan, verstoord, vergaan, verboord, bedreigd voor het bestaan Hoort ons aan, in koor, volle maan, komt eraan, licht aan, licht uit Stilte, leefte, volledig, evenredig, lucht, lelijk, ledig Leven geven is nemen, in vrede alle reden te vergeven. Terug in de natuur, rein puur, ware band. We hebben zelf het onder Delft aan de kant. Rond stad, alles plat, belasting, schat, kist, erover doof. Vals geloof, verdoofd de pijn, verdoofd bewustzijn. Gip, mond als medicijn. Oh, wat hebben we, hebben we toch fijn. Zo wordt de schijn hoog gehouden. Houd je aan niks, houd je aan niemand. Maar laten we houden van elkaar, van de toren geblazen... Vallen omlaag, door alle lagen, terug in het hart. Rob de vaart, erop te wagen, zwart te vervangen met kleur. Ruist met gezang, nu met behang. jing en jang, gezing en gezond, gezamenlijk, Hopelijk open de deur, hier en nu. Hopelijk herenigen wij met liefde, zegen, liefde, zegen, regen, zon, onder en boven, van laag en naar hoog. Alle kleuren en geuren, licht, donker, mensen, wezens, wezens, organismen, organen, zelf verbonden tot één collectief lichaam. Tot een regenboog, opgewonden, bezonden, overwonden, overwin. We are one, mother, daughter, father, son, thumb index, ring fingers, hand, free land, no nation, out the national family tree, in unity, in you and me, we are, one, we, we, we are one in all, in one for all, in universe, in us consciousness, breathing through the forests that are disappearing, Time to act, and time is nearing. Be aware, together we are the world. Take care of each other, or else we are lost. Must realize the consequence of what you do, because what you do truly makes the difference. Time to stop the resistance against the truth, that we are not separated, but all integrated into this huge organism that is Mother Earth. Say yes to the family, to me and you, to love, to live in harmony, free the planet, understand it, that we are responsible, it's undeniable, it's about our existence, you must make the change we need to see in the world, resonate with the universal frequency of love by making the change within, inside yourself, to act, interact, exchange, make contact, chain react, reach out to connect, with each other, father, mother, sister, brother, wind, fire, earth and water, and love in you to free your mind, to enter your heart, to stop and listen to the great spirit communicating here and now. Time your light time from your light from the heart. Into art into to to the heart. Even that one part, you can start to be true to channel the love by expressing, caressing, with passion and devotion, remembering who we truly are, the sun, the moon, the earth, the stars. Activate yourself and give all that you have inside, because the more we give, the more we have to give back, from Father, Son, back to our Mother Earth. That's what makes us hearts make our hearts bound. that's what makes the world go round, that's what we live for, no matter what. That's all that really matters. Truth shines through the illusion, shadow. The truth that we are one, that we want to be free for life's Six, Heaven great, find ten, like the fingers on our hands. The cell of a plant, the grains of the sand, the earth of the land. We we are the world. We have the power to change, to break free, to be the change you wish to see. We wish to see to come together in harmony. That's all that really matters, mind over matter, spirit over mind, wake up and stop being blind, to the now, to the source, the trees that make us breathe, all the life that nourishes us to perceive, they are suffering, burning, dying, mother earth crying, cause all we do is take, take multiplying, make money, more money, lose money, big crisis, system crisis, system crash, we lose the government, the politics, they don't care. They get lots of your money anyway. They use abuse us because we forget to trust that we can do it together, all of us. Hearts and souls connected, fully respected. Let the power of love overcome the love of power. Then finally the world will know true peace. Break their power, give the Indians, Indians back the land. Overcome their power, restore back the The open the lock, open the door, because you want to, to, to the, to the stuck to the, <laughs> sorry, <laughs> you don't want to be stuck, to give a fuck, have the confidence that we can be independent, it depends on you, what you do makes the difference, don't be afraid to be different, be yourself, And you'll attract all you can imagine. Imagine that. Don't stay inside. Come out and play. Join the party and dance and love and sing. We become a circle. We form a rainbow gathering. Singing exodus. Movement of the people. We are equal. Be real. Be, be real. Feel the love. Break the chain. Up the train to Zion. Let's cooperate like the cells of our body. We. The connection. We. Comp the competition creates cancer. So love is the answer. And activate the only way to be free. Infinite free energy for all and everyone. We have the technology. But the industry wants the money. So you see. They want to sell your soul, I yell and call, beating on a shaman's drum to activate art and soul, start giving, living up to our highest potential, elemental, fundamental, transcendental, through meditation, shift the focus from consumption to divine creation, bring together all colors, all cultures in a positive formation. So we see the full spectrum, rainbow, reification, <laughs> unconditional compassion, empathy, unity Outside your box, into the open flow, with the flux of life, for the fox, the eagle, the owl, the wolf, howling to the moon, at the flow, soon you will know, without the need, to think, to control, just flow, just flow. So you find your bed, your heart, the soul Will tell you what's true So nobody will can control you They tell you to do this, and do that Stop doing that Stop fueling, fueling a machine run by your own energy Stop the lifeless, soulless, put it to an end Endless Now we begin, now we are connected Now we are awake. Now we break free from the system to you, from the mind to the soul. Unity. This is who we truly are. We are the circle. We are the rainbow. We're gonna make it happen. We're gonna build our own living. By us for us. Back to the forest. That's what we will do. So what about what about you? What about you? What about you? What about you? What about you? Uh, what about you? Well, nou, dat kun well, je well we direct vragen. Volgens mij, volgens mij hebben we iemand aan de telefoon. Hallo? Hey, hallo dames. Uh, hallo, hallo. Hey. Hoe, hoe, hoe, hoe is het met u? Het gaat hartstikke goed. Het, het gaat is, hartstikke goed. En, en, en hoe goed Mandy. gaat het dan wel? Het is Mandy hier al. Mandy? Ja. Wie, wie is Mandy? Een blonde Mandy. Blonde Mandy. Nou, we, we, we kijken even allemaal rondom ons heen, maar we zijn naakt en we durven niet al te ver te kijken, want stel je voor dat er iemand naar ons kijkt. Ja, Dat klinkt al heel spannend. Dat, dat klinkt wel spannend, hè? Dat klinkt al heel spannend. Zijn er ook dames? Maar, maar, maar waarom heb je zo'n leuk bijgeluidje erbij? Ik op uh... Alsof je centrifuge staat te draaien. Hé, hey, ik geniet ergens van. Oh, je geniet ergens van. Je zit op je centrifuge. Ja, ja. Oké, okay, en, toen zag en ik... uh, kijk je wel een beetje uit. Waarvoor? Nou, ik... ik Hé, hey, kijk, hij zet hem wel gelijk uit. Hè? Dat, kijk, hij vraagt wel waarvoor, maar hij zet wel gelijk zijn centrifuge uit. Dat vind ik heel aardig. Hé, ja, je maakt me bang. Ja. Ik, ik, ik probeer te waarschuwen een, een be beetje gewoon rekening houdend met de, de, de dingen die kunnen gebeuren met water en elektriciteit en, en ballen en je, je weet het wel. Oh, dat klinkt ook spannend. Kijk, dit, dit is een, een fan voor ballen, dus uh, dames en heren, als, als jullie er helemaal klaar voor zitten, dan krijgen we zometeen gelukkig nog een stukje accordeon, want we, we, we hebben nog maar een... Uh, een beetje uh, 14 minuten, of, of, of wou jij nog even wat zingen? Daar komt de centrifuge, uh, uh, hij zet hem toch weer aan. Uh, ik zet hem, uh, ja, ik uh, zocht eigenlijk, ik dacht, Mandy komt wat, zo. Dat is een centrifuge, ik snap Het is een oh. ik niet. Uh. Dat is een van jullie. Kan die nu uit? Ja. Uh, oh, Oké. Okay. Nou, he, heb, jij, heb jij nog een intellectuele vraag voor vanavond? Want het is een ongelooflijk uh, diepgaand programma geworden. Had ik helemaal niet bij stilgestaan dat dat ook nog kon. Maar, maar, maar, maar dat is dus mogelijk. Ik vond het uh, eigenlijk zo diep dat ik eigenlijk uh, om opheldering wilde vragen. Je wil opheldering vragen? Omdat het gaat te diep. Uh, nou, je, je kan wel wat opheldering vragen. Zeg maar, wat je opgehelderd wil hebben. Kan, kan het wat meer naar de oppervlakte? Iets meer naar de oppervlakte. Een beetje zo dobberen. Ja, drijven. Welke oppervlakte? <laughs> ja, ja eh, drijvend. In het water. We, we, we zijn in gesprek met de Himoestaanse omroep, dus ik, eh, ik, ik doe er ook maar een gooi naar. Hè? Ook nog? Ook nog, ja, dus... Nou, waar ging het uh, liedje eigenlijk over? Want ik uh, raakte de tel kwijt. Je, waar het liedje over ging en je raakte de tel kwijt. Nou, het, het was een, een soort, uh, een, een soort uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen, een, een gedicht. En het, het werd eigenlijk voorgedragen op een manier die dan weer paste bij, ik, ik weet niet hoe die dingetjes heten, maar het zijn balletjes die, die heen en weer vliegen. Kijk, daar zit de centrifuge gelijk weer aan, dat geweldig ben je. Ja, dat uh, maakt het weer spannend. Ja, maar, ja, dit is ook een spannend programma. Er zijn spannende mensen en we, we zijn allemaal naakt. Ben jij al naakt? Ik uh, zit al de hele tijd, maakt. Ik was de eerste. Oh, oh oké. Okay. Nee, ja, sorry dat we je nadeden hoor, maar het zag er zo geweldig uit. Ja, toch. En er straalde ook zo'n ongelooflijk hoop geluk in eentje uit. Dat heb ik in tijden niet bij je gezien. Nee, nee dat komt door de temperatuur. Dat komt door de temperatuur. Ja, nee, dat is inderdaad, het is, het, het is geweldig weer. Het is 28 graden en de zon staat hoog aan de hemel. Ja, dat was mooi, hè? Ja, dat is zeker mooi. Direct vanuit Suriname. Dank u wel. Er is hier ineens iemand... en die duikt op met een pak tarotkaarten. Nou, ah. heeft er iemand een vraag vanavond. Hallo, is er iemand aanwezig hier? Ik heb net even... De... De Ik heb hier een orakel bij me, Het Nomadic Oracle. En... If you have a question, I can pick a card for you, if you want. Uh, pick a card for me. So you have a question, Bruce? Uh, I have uh, lots of questions. You don't have to tell me the question. I just pick a card. Okay. Oh, you can pick one. I give no, you the. I card. believe you. Yeah, you believe me? I, so I don't do that. <laughs> don't believe me. <laughs> Okay. Ethereal voices. That's what we are doing now. This yes. is radio. <laughs> this <laughs> is R the this, answer. This, this card. This card we picked out before we came to this yeah. radio. Yeah. It's telling yeah. us about communication, about communication from the heart in all frequencies. That, that's what we are doing. co creating. Oké, okay, nou dat is. Dat... So if uh, somebody has another question, we can pick another card. Ja, de, de, nou, misschien heeft iemand een vraag, ik zal het even is vertalen. Zitten de, de, de man, man. mensen met geen vragen? Hebben ze geen vragen meer? Nee, nee ze zijn op al het ogenblik even aan het knuffelen. Dit is oh, okay, namelijk dus knuffelen. En... Knuffelen. de op de radio Knuffelen. Maar is... ik wil ook wel eens knuffelen hoor. Nou, ja. wie, wie komt er mee eens knuffelen? Nou, er is bijvoorbeeld op het ogenblik op de chat is te knuffelen Atlas, maar die knuffelt sowieso. Heb je Bobo, die knuffelt ook altijd. Heb je Burger, nou, meester knuffelaar gewoon. Dan heb je Dirk nou, die kan er echt wat van. Okay. Dan heb je nog Els, nou, die, die is super knuffelbaar. Dan heb je Guus, dat ben ik. Mij mag je altijd knuffelen. Heb je Herman, nou, Herman kan niet zonder. Dan heb je Jochem. Jochem, die leeft van knuffels. Dan heb je nog Marcus. Marcus is een, een soort echte knuffelbeer. Ja. Dus dat is er eentje, als je die ziet. Die nou, knuffel je daar, direct. Daar ben ik blij voor. En dan heb je Sunset. Nou, dat is echt een. Uh, uh, ja, ik, ik, ik wil, wil niet te veel zeggen hoor, maar. Zo, daar kun je mee knuffelen. Nou, dan heb je Willem. Nou. Als er eentje is die echt, die echt op alle manieren heeft geknuffeld, die er maar mogelijk zijn, is het Willem. En uh, Bobo heeft een, een vraag, maar daar ken je waarschijnlijk niks mee. Dat is jaarkaart 2013. Nee, dat, uh, dat snap ik niet. <laughs> nee, maar ik, ik geef het gewoon even door. En uh, kijk... Dirk Techt stuurt ook allemaal knuffels. Oké, okay. uh, ik stuur al heel veel knuffels terug. De wereld in. Nou, we, we blijven in ieder geval uh, bereikbaar op de een of andere manier. Dat, dat gaat allemaal maar, lukken. Maar ik, ik, ik, ik, precies, ik, ik had nog even een vraagje. Aangezien we anders uh, in, in de tijdnood komen. Uh, is er eventjes uh, nog wat ruimte voor... Een, een apparaat, dat, dat is een, een accordeon. En niet, niet zomaar eentje, dit, dit, dit is een Stella. Nou, uh, uh, ja, kijk, dit, dit, dit is nou uh, waar bijvoorbeeld zo iemand als burger op zit te wachten. Burger Stella is er wel en ze is ook bloot. <tieding> Niks zeggen? Of, of, of, of zegt Dirk Tech wel wat? Uh, ja, dat hangt er vanaf natuurlijk. Hè. Goedenavond allemaal, hier Dirk Tech. Kijk, kijk Hallo. Nou, we, we zijn blij dat je er bent. Uh, dit, dit was een ongelofelijke, uh, oh, ja, ik, ik zal maar zeggen, uitzending ontdaan van alles. gewoon uh, Bloter kan eigenlijk niet. Uh, hebben wij een idee hoe we Willem hier binnen kunnen laten? Uh, nee, ja, Willem heeft weer te veel verbindingen openstaan, waarschijnlijk. En daarom kan hij weer niet inloggen. Ja, het beste is die browser geloof ik sluiten en dan nog eens die browser opnieuw opstarten. Zoiets zo iets zou het kunnen zijn, maar zeker weten is, uh, doe ik het ook niet. Kom maar, Willem. Film. Rechts ja. Recht door. Dan naar links! Oh, wacht even, ik zit, <laughs> ik zit niet naar de stream te ja, laten komen. Het vormen. is juist leuk, ik hoor rechtdoor en dan naar links en... Hallo! Ik... Uh, waar zitten we? <laughs> hier! Mijn browser staat open. Hallo! En wij zijn hier! Nou, die, die browser die moet even afgesloten worden, ik denk dat dat het is. Laat die browser nou even komen, Jan! Ja, maar leuk zo meteen, maar. Wat hebben ze toch allemaal van die ingewikkelde dingen Die zijn echt Ja, als je zo naar buiten kijkt, is het echt lente. Nou, ik geloof er niks van. Nee, waar geloven er niks van? Nee, het is officieel lente hoor, echt nee, waar. Officieel? Ja, dat is toch de 21 ste maart, dacht ik, of niet? Ja. Officieel, maar niet echt. Dus, maar ja, <laughs> het is niet te zien buiten. Nou, binnen is het lente. Bij de tandartsassistenten. Want ik ben de voor en er is weer een eerste. Oké, okay, wij, wij gaan even proberen of we Willem ergens vandaan kunnen halen. Ik ga even kijken. Uh, geen idee. Nou, we, we, we hebben allemaal geen idee, dus we, we gaan het gewoon proberen. We gaan deze even uh, dicht doen. En dan doen we uh, de volgende even open. Wow. Nou zeg. Dat is even schrikken. Nou, ik... Uh, ja... Ik zou het anders ook even niet weten. Ik, eh. Uh, ik, ik. Hallo? Uh, ja, pre precies. Uh, Dretret, uh, als jij dit hoort. Uh, wat gaan we nu doen? Gaan we nu. Uh, ik, ik zou Willem er wel in kunnen halen, maar dan, dan kunnen er niet zoveel mensen meer bellen. Dus. Uh, ja, ik, ik, ik ga gewoon wel door. We gaan gewoon even kijken. Uh, wat we kunnen doen. Uh, jij hebt verstand van computers? Nee. Kijk, dat is mooi. Eén applausje voor Ik Drits. heb uh, in verstand, verstand van de natuur, maar niet van computers. Verstand van computers? Zij of mij, someone of een computer. Uh, Oké, okay. uh, een applausje ook. <lacht> Ook verstand van computers? So, recycle computer. Um, niet echt. Niet, niet echt, dit is namelijk een interessant probleem. Er is dus iemand. Wat is er precies aan de hand? Nou, er is iemand met een, een Mac-computer yeah. en die, die, die kan niet vinden hoe die op de Teams-computer. I, I well, ik Dus the I, ik ben hier nu. Yeah. Ik ga even... Ik ga even... Ik met een Mac ga we, we gaan het gewoon uitproberen. Hier yeah, is een uh, very uh Oh, not in, in connection. Uh, not, uh, not in connection. Uh, really. not connection. Nou, ik leg hem weer even neer. Oh, daar was hij. Jeetje. Um, ja. Ja. Even kijken. kan play music, dat doe je this time if you want. Uh, mag wel even, ja. Yes, super. Okay. Eh, kan ook. Uh, via. hier. Ja. Ik moet het Dan kan ik meest rustig gaan. boven. Ik, ik, ja, precies. Ik gooi je er weer even af, Willem. Zo. Yep. Zo. He, he, het, het, het, er begint iets te gebeuren nu. Kijk. Aha! Er komt schot in de zaak. De beweging gaat op gang komen. Ja, het, het gaat helemaal lukken. Dus, nou, nou moeten we nog even een, een communicatie tussen operator en Willem, en dat gaat ook lukken. Dus het wordt een ontzettend spannende uitzending weer. Ja, het is weer met problemen, maar dat is leuk. Het is leuke problemen. Ik, ik, ik wou net zeggen, dat, dat hoort erbij. En, en, en zo ontdek je nog eens wat. Ja, Willem kan natuurlijk ook een satellietverbinding pakken, maar ik denk dat hij geschoten wordt. Uh, hij, hij heeft vast wel een schotel, maar daar heeft hij waarschijnlijk net vanavond ongelooflijk lekkere sushi op geserveerd of uh, een ongelooflijk interessante notensalade of uh, iets met een geweldige interessante Japanse dressing. Je weet maar nooit. Nee, dus daar kan hij geen LNB meer in hangen. wat is de bedoeling. Kijk, en... Uh, je, dit is een hele moeilijke term voor mij. Wat moet ik even. Wat, wat zei nou, een LMB? Eh, uh, LND heet dat of niet, weet ik het uit. Het is een ding wat je in de schotel hangt, dus. En die versterkt het signaal uh, wat je ontvangt van de satelliet. En die stuurt het dan terug naar je ontvanger. Maar het, het signaal. Ja, om even uit te leggen, die satellieten zijn op een hele hoge frequentie, 10 gigahertz. 12 gigahertz, 10 tot 12 gigahertz. En dan komt het naar beneden en daar wordt het omgezet naar normale frequenties... ...zodat het geschikt is voor ontvangst op, uh, op je tv. Kijk. De... Nou, dat is handig om te weten, maar ik, ik heb geen tv meer, helaas. Pindakaas. <laughs> nee, een hele hoop mensen hebben ook geen tv meer. Zoveel is er ook niet meer te zien, maar... ...op de satelliet is nog wel het een en ander te zien. Maar een satelliet, heb ik ook niet meer. <laughs> dus ja, we, we hebben geen satelliet meer... Uh... Kijk, we, we, we gaan eventjes kijken uh, hoe, hoe het nu allemaal verder gaat. Want dit is hartstikke interessant. We, we zitten nu in een, een soort tijd die er eigenlijk niet is. Dus nou, prachtig. Misschien, uh, ik, ik, ik zie uh, iets broeien. Ik, ik, ik denk dat we de tijd uh, die er eigenlijk niet is... Ja. Zien. Ja. Het valt iedere keer weg, Guus, maar ik denk dat het komt... Dat je knopje iets te laag staat. Ik, ik, ik denk dat mijn knopje iets te laag staat. Eh, ja, ja, dat kop, klopt. Maar ik, ik zal zo meteen even andere plaatjes op het scherm zetten. Dan komt mijn knopje vanzelf alweer omhoog. Maar Dirk... Maar, maar, maar, maar eh, Dirk? Ja, die, die zat ik ergens op de Derek. broeder. En, eh... Zo leek het. Dan ja, moet zo ik aan de inspecteur het. denken. Oude Dirk. Oh, hoor. nee, je de jongen. Dit, dit, dit is echt, Derk, hij heeft ook net zo'n regenjas en eh, ja, omdat hij dan eh, toch, ja, hij is eigenlijk de minst blote hier, hij, hij heeft nog een regenjas aan. Eh, wacht even, ben jij niet in de war met Columbo, eh, Guus, die had ook een regenjas. Oh, oh zie je hem wel, ik, ik hou ze ook altijd door elkaar. Ja, inspector Derk, hè. Nou, Columbo, die had, of, die had een oude regenjas en een versleten auto, die reed in een hele oude auto. Ja, dat is een oude gozer. Dus ja, hoort erbij. Uh, we we, we ja. gaan even kijken wat er nu gebeurt. En wat gebeurt er nu allemaal? Nu, op dit moment? Nu. Wel, ik, uh, er is een stroom van informatie die naar de aarde toe komt. Zie je, er komt ongelooflijk veel informatie naar de aarde toe nu. Op dit moment, u zit er middenin. Dus ik, ik hoop dat alle satellieten goed gericht staan... Zet ze maar allemaal open, die satellieten. Want, want, want anders mis je wel. Ja, en het, en het blijft nog koud ook. Ik heb er net even gekeken. Het blijft zeker tot volgende week maandag nog nachtvorst. Dus mensen, het blijft gewoon koud. Jo, nachtvorst, dat heb je zelfs tot half juni nog. Dat maakt me niet zo druk over. <lacht> nee, nachtvorst, daar hebben we geen last van. Want we hebben een goede stoof. Nee, Guus is wel wat gewend. Ja, ook dat... Maar, maar wij zitten hier heerlijk verwarmd op het ogenblik hoor. Dit is echt uh, dit is een, soort, uh, ja, een, een, een soort paleisje. Uh, ja, en toch is het een paardenstal. Ja, wat heb jij voor kachel? Heb je een houtkachel, Guus? Of nee, gewoon gas, dit is uh... helemaal, uh, dit is allemaal, daar kun je niks aan doen. Het zijn allemaal buizen en, uh, en platte dingen. En, uh, dit is helemaal, uh, dat je echt denkt van, goh... Wat een paardenstal. Wat, wat, wat een ongelofelijke, te gek gerenoveerde paardenstal is het. En dat is het ook ja, wel. Maar, dus het is wel centrale verwarming in de, in de paardenstal. Ja, dus allemaal, alles is hier centraal geregeld. Ik, ik kan hier niks zelf. Ja, omdat ik meende dat jij zei vorige keer dat je een deken om je heen had of zoiets. Ja, maar dat komt omdat de, de centrale verwarming kan je uitzetten en aanzetten. Alleen, eh, toen ik vanavond thuis kwam, toen dacht ik, ik zet hem toch even aan, want dan kan ik hem namelijk vannacht weer uitzetten. En dan word ik tenminste lekker fris wakker. Ja. Ja. Dat is de bedoeling. Maar nou Willem, is, is Willem nog, nog niet aanwezig? Nee. Nee, nee, nee. Ik, ik, zie, ik, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Hij is er, hij is er. Hij zit in de entrance channel. Nou, Willem, kom op. Ja, ja, daar is hij, daar is hij, ja. ja. We, we, we, nou, we moet nog, nou moet hij nog gaan verschuiven, hij moet nog gaan verschuiven. Ik, ik zal eens even kijken of ik hem bij zijn lurven kan pakken. Oep. Nee. Hij zit nog steeds in de verkeerde kamer, in de, in de wrong room. Hij zit gewoon in de verkeerde kamer, ja. Nou, <laughs> is dat <that> een <a> coincidence? <coughs> hij zit in het achterafkamertje. Ik heb ook wel eens in de wachtkamer gezeten, maar dat, dat schiet niet op. Nee, dit is echt, uh, ja. hij zit echt midden in de wachtkamer. Ja, nou, hij zit een beetje in de voorkamer nu, bovenaan. Ja, in de entrance channel. Dus ik, ik weet niet wat hij aan het is op het ogenblik, maar... die Earth is my channel. Hoe, hoe kunnen we hem overtuigen dat hij gewoon eventjes naar uitzending moet komen? Dan moet hij even op uitzending uh, klikken op... Het uit... Ja, ik weet niet hoe hij dat nu ziet, maar... En dan even... Ja, daar heb je hem. Ja, daar is hij. Dag Willem. Willem. <tomst> Hallo? Ja, ik wou het zeggen. het is, langsverwassige... nou, het is weer gelukt. <lacht> het is gelukt, hè? <tomst> Ja, dat is wel, maar ik, ik begrijp nog steeds niet uh, <coughs> hoe het, uh, wat er alweer misgegaan is. Ja, ik iets weet. met knopjes zit en al... dingetjes. Maar <coughs> mij zat je al ergens ingelogd of, of er zat er al in en dan je er dubbel in en dan lukt het niet. Ik, zoiets moet het zijn. Het is niet erg, je bent er. Uh, oh, Willem. Willem. Ja? Ik, ik, ik wil, wil je nog één ding zeggen. Als, als mijn stem ineens heel erg verandert, dan is het niet mijn stem, ja. maar dan zit er ook echt iemand anders. Dus dat je niet schrikt. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, ik zal mijn best doen om niet te schrikken. Oké. Okay. Zo, nou, ik had de, de uitzending ook aanstaan, dus ik hoorde mezelf dubbel. Dus nu gaat het weer beter. Ik heb hem uitgezet. Oh, lieve schatten, daar ben ik dan eindelijk. Mijn god, die... Ja, fantastisch. Nou, okay. radiochat. Ik zit natuurlijk bij een hele rare radiochat. hier nee. geen namen staan. Nee. Maar ja, goed. We zo, we zullen het er dus zo over hebben. Hoe Dat Wat een leuk onderwerp voor vanavond. Nee, kan me niet toe uh, ja, een leuk, leuk onderwerp, jongens. Wie heeft er een leuk onderwerp? Als je, als je met Willem wil praten. Uh, Even een klein. Onderwerpje bedenken waar we over kunnen praten. Nou, mijn stem gaat even veranderen. Zet. Dan uh, komt er iemand met een onderwerp. Oké, okay, ja. Hallo. Sunsetje weer. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Ah, ik hoor iets. Hoe heet je? Hoe heet je? Ja. Ik heet uh, Willem. Willem. Willem, welkom Willem. Nou, dankjewel, Jong. En we hoe heet bij jij? We zijn op bezoek. Hè? Ah, we zijn bij jou op bezoek, oké. Okay. Ah, dus. <laughs> het is even andersom. Maakt niet uit, uh, dat gaat ook. <laughs> ja, kan ook. Hoe heet jij? Chris. Chris. Ja. Hi, Chris. Hi. Hey. Wil je, je even mij interviewen? Ik jou interviewen? Ja, dat kan, wat je wil. Uh, misschien wil jij, jij mij interviewen, dat kan ook. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, misschien... Waar kom je vandaan, ergens in België? Ja, ik woon in Zoetendaal. Zoetendaal. Dat ligt 10 kilometer van Maastricht vandaan. 10 kilometer van Maastricht. Ja. Dus in de richting, de richting van Luik? Ja, zo in die, in die hoek ergens. Die hoek ergens, ja. In het bos, ik woon in het bos. Oh, geweldig. Ja, heb super gewoon, gewoon super om in het bos te wonen. Ja, fant fantastisch om in een bos te wonen, ja. Hm. Hoe lang woon je daar al? Hm. Ik doe ook permacultuur. Ah, kijk, kijk. Geweldig. Ja, geweldig. Ja, dus het is geweldig om met de natuur samen te werken. Ja, fantastisch. Ja. Er komt aanstaande woensdag, komt er een vriend bij mij... ...en die woont in een klein dorpje... ...in de Pyreneeën. Ja. Daar doen ze ook permacultuur. Ja. Die leven daar... Uh, ...behoorlijk onafhankelijk van alles en iedereen. Aha. Dat zijn die leegstaande dorpjes... ...weet je wel, die kun je zo overnemen. Ja. Ja, ja ik heb ook de intentie... ...om een eco-village te gaan bouwen... In, ...in België, waar ik zit nu op de ja. plek. Het is dus heel, heel mooi... ...wat er aan het gebeuren is op aarde... Ja, vind ik ook. Belangstelling neemt alleen maar toe hè, hiervoor. Hè. Wat zeg je? Belangstelling om onszelf onafhankelijk te maken neemt weer toe. Hè. Ja, ik denk dat we geen andere keuze hebben. Nee, precies. Denk ik ook. Ik, ik wil graag blijven leven hoor. Dus, uh... Ja, exact. <laughs> Permacultuur. Permacultuur. Permanente agricultuur. Ja, nou ik heb al jaren en jaren geleden een permacultuur begon op te komen, heb ik uh, een vrouw geïnterviewd uit Australië. Die was er al een hele tijd mee bezig. Ja. En uh, was echt geweldig. Dat was echt het prille begin daarvan. Ja, ja. ja ik, heb, ik heb ook ja. een ervaring gehad. Ik ben uiteindelijk terechtgekomen in Thailand op een heel klein eiland. Daar heb ik anderhalf jaar opgeleefd ja. en heb ik ja. een tuin ge uh, gebouwd in de, in de jungle. Dus ik heb helemaal een jaar in de jungle geleefd, en was, ik werd helemaal één met de natuur. Dat was heel prachtig, maar uh, ik ben dan teruggekomen naar Europa, met mijn enthousiasme. Maar dat was toch nog niet zo direct uh, bij iedereen... Uh, ik, was, ik kon niet iedereen direct enthousiast krijgen hier. Maar ik moet nee. zeggen dat er nu wel veel meer mensen uh, openstaan voor uh, wat ik te brengen heb. Dus dat vind ik ja. wel leuk. Ja, dat is geweldig. Hè? Het, gaat, het gaat hard. Ik heb uh, een vriend in, uh, in uh, Rotterdam, die zit ook al heel lang is met die tuinen bezig. Ja. En die is zelfs bijen gaan houden nu. Wat is die gaan houden? Bijen. Bijen, ja. Dat zijn we ook van plan. We hebben ook al een bijenkast. En... Ja. Ja, geweldig. En uh, het, het leuke is, die steden beginnen nu ook meer, meer mee te doen, hè? want uh, in Rotterdam uh, gaan ze nu in het centrum, geeft de stad een heel groot stuk land, ook bij de Koolsingel, waar ze ook zo'n tuin kunnen beginnen. Ja. ja, er zijn heel veel initiatieven aan het loskomen op dit moment, uh, in Nederland ja. en in België. Er zijn heel veel plekken ja, uh, ja. zich aan het openen. Ja, ja dat is mooi. Mensen komen bij elkaar. Ja, en dan gaan ze aan de gang. En dan leer je echt zettend veel. Ja, je kan het alleen maar leren door het te doen. Door het gewoon te doen, ja. Ja, helder. Ja, het is... Steep H. die vraagt... Waar is dat in Rotterdam, Willem? Dat weet ik ook niet precies. Maar John in de bus... Ik weet het dikwijls op de chat als hij soms meedoet. Ik weet het precies. Want het schijnt vlakbij de coal single. Het is een stuk land te zijn waar ze, waar ze mee kunnen beginnen. Nou, er vraagt iemand ja. wat permacultuur is. Spermacultuur? Ja, het is niet spermacultuur hoor. Misschien is het is een makkelijke vraag. Wat is ja. permacultuur? Kun, kun je het uitleggen? Ik kan dat wel, ik kan dat wel uitleggen, ja. Natuurlijke curriculum. Permacultuur. Ja. Perma Can you explain me, dear? It's not a Maybe my colleague yeah. Pierre uh, okay. wants to explain this. Okay, Pierre. Hello. Can you explain it? Uh, I only speak I, Pierre. English. Uh, you, you understand English, perhaps? You don't understand English. Perhaps someone can talk. So I, I can explain a little bit what is permaculture? We talk since a long time to live together, and to live together is Hello. with the energy you of. Fall, you follow me. You follow me. The falls okay. away. Oh, it's not uh, enough loud. Okay. So since many many times uh, we talk about live together, and permaculture is all sense of this way. So, I can try to explain for agriculture, under the the Level Zero of the Earth, there is a lot, a lot, a lot of life, it's micro-life, but it's essential to have a beginning of diversity. If we conserve this whole life, L.C., we can have really a good place for life. It's why you don't need to give to feed the earth much more than there is. You only have to respect, to share the plants that you don't eat that return to earth. And also year by year The, the earth begin to give much more and much more like the forest and so we had to respect the earth like a forest there is big trees and there is small trees but we have to respect the acidity of the earth what can i put seeds which seeds i can grow on the beginning on in my earth that depend acidity. It's easy to know. So just a test in different parts of your your field can answer that. And so you can begin the year by year to have complicity and not to want to grow something that grows alone. Nature does many, many things alone. And we don't have to hurt her for this generosity <laughs> it's simple things like that simple way but permaculture is how to live together on on um, i wish you understand my english speaking <laughs> because i'm french <laughs> and sometimes uh, there is mm -hmm. some funny translation i'm sure yes we understand you oh thanks perhaps somebody can translate it wat, wat, wat? Ja, het was een beetje moeilijk te verstaan. Want zijn stem steeds wegviel. Nou, hij zit iets te ver van de microfoon weg waarschijnlijk. En dan klapt hij dicht. Oh, dat zou kunnen ja. Dat, dat zou heel goed kunnen. Maar het is ook een, een, een Franse meneer. En die heeft een, een Franse... Uh, uh, hoe, hoe moet je het zeggen dat hij het uh, uitspreekt? En, uh, en hij is heel zacht en heel lief. En aardig. ja. Nou, en eigenlijk kwam zijn verhaal hier ook op neer. Dat als je met een tuin begint, dat je... In het begin begin je, maar daarna moet je ruimte laten voor, voor, voor bijna alles. En, en, en dus moet, moet, moet je eigenlijk zorgen dat je, dat je zacht en, en warm en, en lieve plekjes hebt voor, voor alles wat er eigenlijk is. En, en dat het allemaal uit zichzelf met elkaar kan groeien. Dus niet een heel veld vol met bloemkolen, maar gewoon een, een veld met... Alles. En, en dat je ja. het echt moet kennen om het terug te kunnen vinden. Dat je continu ja. op een speurtocht bent in iets waarvan je dacht dat je het zelf gemaakt hebt, maar het neemt jou helemaal over. Ja, ja ik, ik ben een hele slechte vertaler. Nee, maar het is wel mooi wat je zegt, want eh, het doet me denken aan een, een, een, een Japanse boer. Of die Fukuoka heette. En die eh, heeft inderdaad alles door elkaar heen laten groeien. Hij zaaide alles door elkaar heen. En het interessante is, het steunen elkaar enorm. En de planten werden enorm sterk. En op een gegeven moment groeide de tarwe vlak boven alles uit en dan kon hij aan de bovenkant het eraf halen en de rest liet hij staan. Dan groeiden er andere planten bovenuit en, en zo had hij dus een enorm goede opbrengst. Zodat er een enorme storm was, dan bleef alles mooi rechtop staan, terwijl bij andere uh, korenvelden en zo die, die lagen plat. En hij had dus inderdaad ja, alles door elkaar heen gezaaid. Geweldig. Dus je houdt eigenlijk rekening met de natuur, hè? Ja, nou, eh, eigenlijk is het zo dat als je het eh, op de juiste manier doet, dat je kan zien, echt kan zien, dat de natuur rekening met jou houdt. Ja, exact. Ja. Volgens mij ook een kwestie van Hoe ja, Mooi is dat, hè? Mijn ja, ja. stem gaat weer even veranderen. Ogenblikje. Oh. Ja, ik, ik wil alleen even iets kort Ja. Hoi, ja, ik wil even zeggen, het is ook een kwestie van leven weer teruggeven aan de aarde. Dat het leven, ja. dat de aarde geeft ons leven en wij geven het weer terug. En de, en de aarde, de natuur, die reageert erop. En van leven wordt het leven sterker. Zo zie ik het. Hebben jullie mij bestaan? Hallo? Ja. Oké, okay. ja. Ja, ik heb, dat was ook een uh, Victor Schauberger, dat was een, uh, een, een, een man in Oostenrijk. Die heeft op een gegeven moment heeft hij uh, een aantal boeren die niet zo'n goede opbrengst meer hadden, gezegd. Je moet niet gaan ploegen met een ijzeren ploeg, maar met een koperen ploeg. Ah. Want ijzer is niet goed voor de, voor de aarde. Ja. En dat deden ze en ze hadden drie dubbele opbrengst. Ja. Zo, dat scheelt wel veel. De opbrengst. Ah, echt enorm. En het is meteen verboden... ...want de farmaceutische industrie... en, de, en ja. de, ...die dus uh, insecticiden en dat soort leverden... ...en kunstmest en zo... ...die wilden er niks mee te maken hebben. Nee. Want die varen er juist wel bij... ...als het uh, niet zo goed gaat met uh, planten... ...is dan een excuus dan om een uh, insecticide in te zetten. Ja. Precies. Dus hoe minder... Hij zegt ook... Hoe minder ijzer je gebruikt. Kroppen en dat soort dingen. Probeer het van koper te maken. Dat is het allerbeste. Ja. Het is natuurlijk wat duurder... Maar het is wel... Je hebt er wel ongelooflijk veel meer effect mee. Ja. Ja, en het dat zal het ook is. meer opbrengen. Uiteindelijk. Dus... Ja, exact. Ja. Maar we proberen tegen te houden. Dus omdat ze het markt voor zichzelf willen houden. Uh, en het niet wil ja. delen. Het is een kwestie van... Uh, Delen, delen, door te delen uh, ontwikkelt het zich en uh, komen we tot uh, goede oplossingen. En wordt het niet meer tegengehouden. Ja. ja. is eigenlijk geld die de ontwikkeling tegenhoudt, hè? dat is het probleem. Ja. Want ja, alle... Dus uh, ja. we moeten zo snel mogelijk van geld af, hè? Ja, of van nou, het manier... allemaal vanzelf. Het is ook een andere de... manier van ermee om te gaan, hè? Gaat het... het klinkt iets te chaotisch. Ja, ik viel even weg. Storing. Nee, ik zei dus. Ik zei dat dus, met die banken gaat het misschien vanzelf. Die vallen allemaal om. En dan moet je wel terug naar de natuur. Ja exact. Ja, zo is het. En daarom is het ook zo belangrijk. Uh, dat we de, Dus wij willen een rainbow gathering uh, gaan houden. En dat, het komt erop neer dat we via die gathering, bijeenkomst in de natuur, weer het contact terugkrijgen met de natuur. En, uh, en ook meer tot onszelf uh, komen en gewoon helemaal onafhankelijk, dus op onszelf kunnen leven zonder dat we daar een systeem voor nodig hebben. Ja. En, uh, Zelfs in Rusland ontstaan nu kleine. Dupken. Ken je Anastasia? Uh, oh, ik viel even weg. Wat zei Anastasia? Nee, in, in, in, in Rusland ja. in, uh, zijn er nu kleine dorpjes waar ze ook op die manier gaan werken. Ah, ja. Onafhankelijk. En de, die zijn gebaseerd op uh, Anastasia. Oké. Okay. En Anastasia was een, is een, is, is een, is een, een. Iemand heeft daar een boek over geschreven. Dat was een vrouw die woonde dus. In de bossen in Siberië, oh, ja, ja, ja. De, in de cederhouten cederbomen, uh, die, die, die, die liep daar naakt en die, als die ging slapen, dan ging er een beer op haar liggen als deken, die had contact met al die beesten. Ja. En die, uh, die, die sprak ook alle talen, echt ongelooflijk, ze was nog nooit ergens geweest. Huh. En ze, ze had enorme kracht en, dus, en, ja, en die heeft dus, die, die boeken waren een bestsellers daar. Mm -hmm. en ook in Europa. Nee, het boek of niet? Van Anastasia. Maar het zal dan een beer geweest zijn waarschijnlijk. Oh, nee, dat was gewoon een, een, een, een, een, een, een, een... Dat waren gewoon wilde beesten hoor. Je moet maar eens, uh, je moet maar eens uh, op internet kijken naar Anastasia. Dan kun je daar hele bijzondere dingen over vinden. Ja. Het werd gezegd, het was meegworden dat er geen cederbomen in Siberië zijn, dat in Siberië iets dennen. Mm -hmm. Maar uh, het, ja, op een of andere manier um, gaat het in dat boek uh, over cederbomen. Ja, misschien een bekende fout zou kunnen, natuurlijk. Over <laughs> wie? wat? Het gaat over, over zederbomen. Zederbomen. Waarom uh, okay. ja. heb je dat probleem ja. ja. voor ja, het Russische Den op ceder lijkt. Nou zou kunnen, maar in ieder geval... Uh, het, het, het is zeer de moeite waard... ...om um, uh, inderdaad iets over... Anastasia ...te lezen. Nou ik heb het boek ook gelezen. Mijn stem is even ja. weer veranderd hoor. Hallo. En wat vond je ervan? Ik vond het heel uh, inspirerend moet ik zeggen, omdat ik mezelf herkende erin, want ik heb het gelezen nadat ik terugkwam uit Thailand, en ik die, ook die ervaring had heb om één te zijn met de natuur. Dus uh, ik vond er uh, heel veel waarheid in terug voor mezelf. Je herkende het? Ik herkende het, ja. Ja, mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, het zit, het zit echt in de lucht, jongens. Het, het, het zit echt... in de lucht. Ik heb hier ook een vraag op het... Oké, okay. ik heb hier ook een vraag van iemand, wanneer de Rainbow Gathering is, nou die is op dit moment aan de gang. En we zijn hier nog enkele dagen in Utrecht aanwezig, dus ik nodig iedereen uit om met ons te komen cirkelen en te praten over de, de vision for the earth. En wij cirkelen, wij cirkelen en dat is een, met een talking stick, en degene die de talking stick heeft, die kan praten en de anderen luisteren. En dan proberen we tot een uh, consensus te komen over iets. Make that sense? <laughs> ja. Dus ik, uh, Boy, ja, ik nodig iedereen uit. Uh, Guus weet waar we zitten. Dus well, well, Misschien kan Guus even op de, op de chat schrijven waar, we zitten, waar, waar het is. Uh. Ja, de mag ik dat vertellen aan de Guus waar het is? Ja, dat mag je vertellen. Nou, we zitten in uh, de Court of Eden, in de, aan de Koningsweg. Van in een e doom. Hof van Eden. Hof van Eden. Is dat de, de tuin van de Guus? Ja. Koningsweg is heel bekend. Althans, voor de Utrechtenaar. Ja, je vindt het best als je het opzoekt op Google... Maar uh, daar zitten we dus nog enkele dagen en we gaan nog enkele talking cir circles organiseren waar iedereen kan komen praten over vanuit zijn hart over allerlei onderwerpen. Maar op dit moment zijn we aan het praten over the Earth and the future of the Earth, so it's an interesting context. Is uh, het de Court of Eden? The Court of Eden. Ja. Yeah. In Utrecht, in Utrecht, ja, Ho Hof van e Eden heet het eigenlijk. In het Engels vertaald korte, de vierde. Maar... Hof van Eden, Hof ja. van Eden, ja, dus het is een open cirkel, iedereen mag komen. Ja. Yeah. wauw, en het is morgen ook weer. Ja, we zijn uh, 24-7 open. Heel mooi. Ja. Prachtig. Geweldig. Geweldig, hè? Heerlijk. <laughs> ja, jongens, het zijn belangrijke ontwikkelingen. Ja. Die steeds verder gaan. Sorry. Sorry dat ik u onderbrak. <laughs> maar ja, soms soms ben ook... ik uh, overenthousiast en dan onderbreek ik soms mensen. Maar ik, ik heb ook geleerd om te luisteren naar mensen. Luisteren? Wat is Luis dat nou weer? Luisteren is ook wel interessant hoor. <laughs> ja, zeker. Maar uh, heb jij een tuin, uh, Willem? Uh, nee. Wij hebben hier wel een klein tuintje, maar daar doen we niet zoveel mee. Maar in Frankrijk wel. In Frankrijk hebben we een hele grote ruimte om ons heen. Maar daar verbouwen we niks, omdat we maar te kort zijn daar natuurlijk. Ja. We zijn er maar een week of drie. En dan later nog weer eens een week of vier. En... Maar ik ken wel Nederlanders die daar ook een huis hebben. En die daar ook een buin hebben. Die reizen soms even op en neer om even te zaaien. En dan even te <lacht> oogsten En dan gaan ze weer snel terug. <lacht> maar dat ja, ik ken de ze. De, de toeristen zijn dat. De toeristen. Ja. Nou, dat zijn mensen die hebben een vast huis daar. Al uh -huh. vele jaren, weet je wel. En dan zo'n man, die is zo'n advocaat. Die heeft dus een drukke business. Ja, dat zijn allemaal van die, die nepbanen. Dat ken ik. Eh? Dat zijn van die nepbaan. En nou, die verbouwen heel veel Advocat. groenten en zo. Ja. ja, ja. Maar ja, goed, hij verbouwt ook heel veel groenten en zo. Ja. En dan moet hij soms heen en weer reizen, weet je wel. Om uh, te oogsten, of om uh, te zaaien, of om... Maar het is toch handig als de tuin uh, vlak bij je deur is, hè? Ja, dat is natuurlijk het beste. Ja. Ja. ja. En wat, ben je met iets bezig overdag, Willem? Ja, ik... Uh, ik, uh, ik ben onder andere verhalenverteller. Verhalenverteller? En welke verhalen vertel je? Ik vertel oude oude verhalen. Huh? Sprookjes, hè? Sprookjes? De oude sprookjes, ja. Wauw. Het zijn die verhalen die al eeuwen en eeuwen en eeuwen uh, moemeling zijn ja. geven. Sorry, dat ik, ik ken jou helemaal niet, hoor, maar, maar het geeft niet. Nee, maakt niet uit. I like you. Daarom vertel ik het je. Ik uh, ga morgen bijvoorbeeld, maar het is uitverkocht, in Haarlem... Ja. ...ga ik uh, weer een sprookje vertellen. Oké. Okay. Nou, daar zitten mensen met de duim in de mond urenlang te luisteren heerlijk ja, mooi ja, en van de week uh, ga ik ook nog naar Eibergen toe het ligt in, uh, in de Achterhoek vlakbij Enschede daar ja een heel mooi gebied, een mooi natuurgebied daar ga ik ook een toespraak geven over het leven als sprookje het leven dat je van je leven een sprookje kunt maken, ja. Dat is prachtig, hè? Ja, ik heb namelijk daar een boek over geschreven. Mm -hmm. Dat is al heel, dat is heel populair, steeds. Ja. En dat heet het Hansboek Psychologie. En daar word ik, word ik steeds voor uitgenodigd om erover te praten. Uh -huh. Ja, ik heb onlangs ontdekt dat ik een witte spiegel ben. Ja. Een witte spiegel. Ja, kan je me daar iets over vertellen? Hoezo een witte spiegel? Van de, in de Maya kalender. De Maya kalender, ja. ja. Maar verder weet ik het ook niet. Ja, je Tom, ja ik, ben, ik ben een witte tovenaar geloof ik. Jij bent een witte tovenaar. Ja, in de Maya kalender ook. Oké. Okay. Maar, uh, ja, daar weet ik niet zoveel van, maar je bent inderdaad een, een perfecte spiegel. Ja. Iedereen die naar jou kijkt, ziet zichzelf Ja, dat is zo. Ja. Ook als jij dus rondom je heen kijkt, zie jij ook jezelf. Jij creëert een wereld naar jouw beeld is. Ja, dat is zo. Ja, mooi hè? Ja, dat is prachtig hè? Ja. Ik kijk tegenwoordig nou, heel, heel graag zijn... in de spiegel. Ja. En dan zeg je tegen jezelf, wat ben ik toch mooi? Ja, dat zeg ik soms. En dan ben je toch ja. goed bezig. Maar soms durf, ik ook, soms durf ik ook niet kijken in de spiegel. Er zijn ook tijden geweest dat ik niet in de spiegel durfde kijken. Ja. Maar dan... Ja. ja, dan op een gegeven moment begin je toch wel terug in te kijken, want je begint jezelf te missen, moet ik zeggen, op een duur. Ja. Maar ik vind de natuur ook een prachtige spiegel, eigenlijk. Ik ga elke dag ja. twee, drie uur wandelen. Och, geweldig. En als ik terugkom van mijn wandeling, dan... Ja, dan ben ik, dan voel ik me goed. Het is een mooie spiegel, de natuur. Ja, je moet iets dichter bij de microfoon praten. Oh, zo beter? Ja, zo is het beter. Anders oh. valt hij soms weg. Ja, ja. ja ik heb helemaal niet verstand van die dingen, want ik ben nog nooit op de radio geweest. Dus. <laughs> nou, geweldig. geweldig. eerste keer, jongen. Ja, de eerste keer. Het moet overal de eerste keer zijn. Hè? Precies. Ja. Nee, maar als ik... Als ik in en ik woon hier in de buurt zijn heel veel bossen en meren en heiden en zo. Ja. dat betreft leed. Ik maak altijd enorm veel contact met de planten en de bomen en zo. Ja. Ja, we, hebben, we hebben vandaag nog een boomhuk gedaan in het park hier. Park, je bedoelt Wileminepark. Uh, ik weet nee, niet. Nee, de Hof van Eden. Ja, de Hof van Eden, maar er is vlakbij een groot bos land Een soort landgoed. Ja. Dat heet Amelensweer. Oh ja. Hoen? Amelensweer. Amelensweer. Ja. Amelensweer. Amelensweer. En daar staan miljoenen, miljoenen uh, sneeuwklokjes. Ah, oh, wauw. Ja, dat is heel prachtig. Ben dan nu in het Hof van Eeden? Sorry? Als je dan een Skype ging... Ik dacht dat we via Skype praten. Nu praat ik met iemand anders, ja. denk ik, hè? Ah, dat is jou. Hey, jo okay. Ik was er net ook nog. Uh, ik hoor twee mensen door En hij is een tijdje weg geweest. Hallo, bent u er weer? Hoi! Bent u er weer? Ja, ik ben er weer! Oh, oh, nou, welkom back! Ik, ik ben een beetje uh, moe. Was u even naar het toilet geweest of zo? Ben ik ben even weggegaan. Aha, nou welkom back. Ja, bedankt. Ja, nu ben je ook wel een minuut Ja, Dat is de, de minuut vertellen van Nederland Nou, leuk. Nou, dat wist ik niet. Hè? Ik kan niet alles weten, hè? Nee. Kan Ik hoor het gewoon door Nou, ik hoor het gewoon door elkaar. Nog niet. een goede hoespel, hè? Ja? Het is gemaakt. Het gaat echt de goede kant uit zo, want uh, ik ben druk bezig om uh, voorspellen. Uh, okay. te werken. Er staat al eentje op internet, hè. Waar zijn we naartoe aan het gaan? Gaat het de goede kant op? Uh, weet, weet ik niet waar jullie precies over hadden. Ik hoor iets over uh, spychologie en zo. Dus... Spychologie? Ja, oké. Okay. Dat vind ik een interessante psychologie, moet ik zeggen. <tus> spychologie. Uh, nee, waar... <tus> Spiegel. Ja, Van spiegel, hè? Ja. spiegel, Spiegel, wil spiegel, hè? Daar geluiden spiegel. ook. Spiegelologie. Op het Utrechtse kabelnet met zijn, met, zijn, met zijn vertellingen. Oh, okay. leuk! Nou, dat is handig om te weten. e g e l o E i e had ik begrepen. Oké. Okay. Hallo, is er nog iemand? Ja. Aha, wie bent u? En wie heb ik aan de lijn? Jochem. Jochem. Ik, ik ben eventjes weg geweest, ben nu weer terug. Ben je weer terug? Ja. En hoe voel je je nu? Ja, ik waren piano spelen, ik. ik werd een beetje moe, eh, omdat het al zo laat is. En ik ben nu weer, ik ben even naar beneden, een pak koffie gepakt, en ik ben nu weer terug. Een pak ja, koffie, wat ga je met dat pak de koffie de microfoon, doen? Ik ben een beetje Jochem. Nog dichter naar de microfoon? Ietsje dichterbij. Oké, okay, een hij zijn nou bij Willem in zijn programma? Ja? Ogenblikje... Ogenblikje... Is dat zo beter? Ja, dat is dat ja, is wat beter, ja. Dit is mooi zo. Ja. Vorige keer... Ja, nog... ben... Vorige keer had je nog... Vorige keer had je nog een ommetje, maar die hoort ik nou ook niet. Dus hij resoneert niet je, je, je computer. Oh, mooi. Want hij trilt nou wel een gek, namelijk. In de tafel. Jochem... Maar vorige keer was ik hoor wel iets, maar vorige keer was het veel harder. Oké, okay, dat is in ieder geval een goed teken. Dus het is al heel verhaal. Ja. Die... Zo. Maar... Geluid regelen. Ondertussen is er een hele discussie gaande over de Maya's. Een discussie, maar ik doe niet meer mee in discussies, hè. Je doet het niet meer mee? Ik doe het niet in discussies, ik doe geen discussies meer. Nee, dus... ik <tie> eh, Gewoon lekker met elkaar praten. Ja, dus, dat vind ik wel goed. Waarover gaan we praten? <tie> nou, ik kan me nog herinneren dat ik ook met een, uh, een, een vriend, die ik al lang niet meer gezien heb, hebben wij een hele tijd hebben we op zijn boerderij gezeten, ook in België. Op zijn boerderij? Dat is ook een prachtig natuurgebied. <tie> niet zo ver van... Uh, Asp. Licht af, maar iets meer naar rechts, hieruit. <laughs> en Hij eh, nodigt dus nu en dan ook eh, de zoon van Leemdier uit. Leemdier is een Hopi-medicijnman. Ja. Dan organiseren we daar grote eh, zweethutten. Grote zweethutten? Ja, ken je die, de zweethutten? Ja, ja, ja. ik heb er in, het, in mijn tuin ook in staan. Maar dat is geen, maar, niet zo groot, het ja. is een kleine zweethut. Maak je dus een vuur binnen, weet je wel? Ja, met zo'n vuurstenen. Uh, ja, ja, ja, geweldig. Geweldig, hè? Dan ga je met z'n allen zitten zingen, weet je wel, om, zodat je heel veel warmte kunt verdragen. Ja. Ja. Ah, <coughs> Super. Maar als ik het goed begrijp, zit ik nou in jouw programma? Uh, ja, je zit in mijn programma. Oké. Okay. Rechtstreeks via het internet. Rechtstreeks, ongelooflijk dat internet, hè? Dat is toch goed dat ze dat op de markt gebracht hebben, vinden die? Ja, en ook ja. wereldwijd. Wereldwijd, We're right. right. we are international. Hallo? <coughs> ah, ik ben, er, ik ben er nog steeds. Moment, moment, Jochem, Jochem, je kleppert weer, je kleppert Een <laughs> kleppertje, oh. ja? Wat kan ik doen tegen het klepperen? Uh, nog harder klepperen? Nee, ik... Ja, iets bij die, dichter bij die microfoon gaan zitten, Jochem, denk ik. Of gewoon die, die key configureren, dat je een knop in moet drukken. Nou. Oh. Uh. Atlas. Werkt? De... Werkt mm. het dan wat beter? Mm. Ja, als je stem hard genoeg is, dan moet die, uh, dan moet die open blijven, die, uh, die lijn. Tot je, uh, tot je niks meer zegt. Nou, kijk op dit werkt. En nu? Kijk dit? Hallo? Ja. Mooi. Nee. Komt uh, nu goed door. Zit je nu met de knop of gewoon, gewoon uh, zoals net? Nee, ik zit wat met die microfoons wat op te vreten. Dat moet je niet doen, dat lijkt me niet slecht voor je maag. Ja! Ik ben mijn microfoon. Nou, ik wacht even. Ik wil even wat uh, lager gezet, misschien dat het nu helpt. Dit is dus geen radio. Ik ben net boven op mijn microfoon. Kun je me nou beter horen? Hallo, ik, hallo. Ja? Hoe is het met de chaos? Dat is een goede vraag, daar zit ik nog steeds mee. <laughs> Hallo, zijn we er okay. nog? Wie lag hij? Hallo, ik, ik, ik lag hier. Net, oh, okay. net op de grond. <laughs> <laughs> maar ik ben ondertussen weer gaan zitten. Goed zo, even lekker zitten. Lach je, je op de grond, ben je als je stoel gaan zitten? Ik lag, ik lag op de grond. Van, mm. van het lachen. <laughs> op de grond van het lachen. <coughs> De op de grond van het lachen. Ik lach op de grond van het lachen. We zeggen ze in het Engels zeggen ze... rolling over for laughing. Ja, yeah, it's uh, very serious, hè? Mm -hmm. uh, Jochem, Twet Twet die ja. zegt dat moet Jochem de gevoeligheid stellen van de microfoonschakeling in de settings. Niet dichter op de microfoon gaan zitten. Dat geeft een nabijheidseffect, erg bassig. Nou, dus je moet even de instellingen van de microfoonschakeling in de settings moet je even bijstellen. De gevoeligheid. De gevoeligheid? Niet al meer? Ja. De... de instellingen van de bij Capture. Bij Capture. Oké, okay. even doen. Bij Capture. Dan de testknop indrukken de gevoeligheid instellen. Even zien. Appetje Ik zie hier... ...zoo, oh goed. Kijk, heb... gevoeligheid, maar... ...kijken hoor. Ingest... ...voorzicht de we beest om die... ...in best... Jochem, heb je uh, de microfoon nu helemaal dichtgedraaid? Ja, ik geloof het ook, ja. Nou, zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Oh, dat is mooi. Ik, zat, <coughs> ik, dacht, ik lag er juist op de grond van het lachen. Oké. Okay. Nou <laughs> ondertussen zit ik weer neer in mijn stoel. Goed zo. Maar ik vind het best leuk, hoor, hier in, in je programma. Ja, even lekker gezellig kletsen, hè? Ja, absoluut. We moeten dat iets meer, we moeten dat eens meer doen, gezellig samen gaan zitten. Ik, ja, precies. Ik, ik heb alle tijd van de wereld. Ja, ik ook. Heb jij de, de, de, de, het bos waarin jij woont, hè? Sorry? Woon je ook? In, in woon je het, ook in het in, bos? Ik, ik woon in het bos, ja. Oké, okay, en ben je de enige? Nee, we, uh, ik woon daar nog met twee andere broeders. Oké. En okay. binnenkort nog een zuster. En we zijn zo'n kleine gemeenschap aan het... Uh, uh, ...bouwen? Met een, oh, per, met een permacultuurtuin... ...met een permacultuurtuin... Ja. ...sorry, ik was weer even afgedwaald... ...maar met een permacultuurtuin... Aan, uh, ...in onze tuin... ...ja... ...maar ja, misschien dat je met Guss een tuin... Aan, zijn trek, ...aan je terugkomt... ...ja geloofd... ...is ook iets met, met tuinen en met zaadjes... ...ja, ik, uh, Guss heeft me al gezegd... ...dat hij me wat tomaatjes gaat meegeven... ...die zichzelf uitzaaien... En wat oude aardappelrasjes, zodat ik uh, ja, binnen enkele jaren een zelfvoorzienende tuin heb, die zichzelf uitzaait en reproduceert elk jaar, opnieuw. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat levert het nog eens op. Dat, uh, je, ja, je, je, je groente kweken is hetzelfde als je eigen geld printen. Ja. Ja, ja, precies. Oh, en ik moet denken dat geld niet bestaan. Ja, maar het bestaat nu nog, nu nog, wel, hè? Op dit moment. Ja. Maar er is niks, mis, niet er is mee voor. er is niks mis mee geld. Als het gebaseerd is op goed uh, werkende ecosystemen, is er niks mis mee geld. Dan zou het er heel rooskleurig uitzien. Maar helaas, Pindakaas, is het niet zo. Nee. Hmm. Ja, ze hebben gewoon ook tegenwoordig e-coins. Oh ja, hoe zat dat ook alweer? Nou, dat kan je via je internet betalen en dat is dan een soort vervanging voor geld. Ja, geweldig. Oh, We moeten gewoon beginnen uh, beginnen delen. Ja, Sh precies. Sharing, sharing. If everybody share, there is no problem. Ja, dan ja. moet iedereen zich daar weer wel aan houden natuurlijk, anders wordt ja, het weer mis. Maar er moet niks hè. Nee, niks moet. Hey, nee, dat, dat klopt. Dat is ook zo hè. Eigenlijk is het gewoon een, uh, geldt gewoon een vorm van ja, direct uh, ruilhandelproduct. Uh, maar waarom is het toch zo, het toch zo moeilijk? Product, zeg maar. Waarom is het toch zo moeilijk om met al onze technologie onze milieuproblemen op te lossen? Ja, de milieuproblemen. Vol... problemen. Hè? Sorry valt heel veel geld te verdienen aan milieuproblemen juist geld manipulatie ja, ja maar waarom zou ik waarom zou ik tegen milieuproblemen gaan werken Dat was alleen maar meer maar we zijn wel de ja, tak ja, maar... we, we zijn wel de tak aan het doorzagen waar we zelf op zitten hè ja exact dus ik zal stoppen, met, za ik zal stoppen met zagen ik ja, niet bij de pakken. Neer gaan zitten, maar gewoon opstapelen. Dus misschien dat je dan nog hogere doelen kunt bereiken. Ik, uh, ik gebruik nu uh, thuis toiletpapier. Dat is gemaakt in China van uh, uh, stro, wat ze normaal weggooien. Ja, dus niet meer van hout? Je moet geen enkel stro. Moet, maar ik weet het wel, maar dat ja, is allemaal. Prima, papier. Dat is goed, maar dat is hetzelfde recept, de recept met groen sausje en over. Het gaat nog steeds over produceren en consumeren. Ja. Maar ik ga in een bos kakken en ik, ik, uh, ik heb een blad uh, waar ik het mee doe. Dat komt rechtstreeks uit de bos. Ja, dat is waar. Snap je? Ja. Dus we moeten geen toiletpapier uit China gaan importeren. Wat gaat onze problemen niet oplossen, hoor? Nee, nee, nee. We moeten echt kijken wat, wat, wat in het hier en het nu is en waar we het mee kunnen doen. En niet denken van, ja, nee. ik zal het wel uit China gaan halen of ik zal de boontjes uit Kenia wel opeten of de tomaten uit Spanje, Nee, zorg dat ze in je eigen tuin staan. Dan moet er niet zoveel, getranspor nou... <laughs> niet zoveel getransporteerd worden over deze wereld. In, eh, ik was in Egypte. Daar oh. hebben ze helemaal toiletpapier. Gewoon een klein, een klein uh, kraantje naast de dingen. Zo'n douche. Daar spoel je gewoon eventjes uh, je billen mee schoon. Ja. Wat doe je met Doe je hem met je hand, en daarna was je je handen even. Tuurlijk dat je je handen moet wassen, je moet altijd je handen wassen, als ik aan in de komt. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Dat is de basis, basis, basic, uh, ja, uh, e denk ik, hè. Ja, daarom geven we elkaar, dat is een hele oude traditie, elkaar de rechterhand, omdat mensen hun billen schoonmaken met de linkerhand. Ja, <laughs> Het is belachelijk, maar het geeft niet, <laughs> Nee, maar we moeten, gewoon serieus, we moeten gewoon serieus intelligent gaan handelen. Natuurlijk niet. Bewust? Ja. Bewust, ik was een keer, bewust gaan handelen. Afrika, ik was een keer in Afrika, precies. Ik was een keer bij een boer in Afrika. En uh, die had een, een soort plank waar je op kon poepen. Ja. En toen ik erop ging zitten kwamen er allemaal varkens onder. Ja, maar poepen in België is iets anders dan dat jullie bedoelen. Hè? Daar moeten we mee uitkijken als we dat op de radio zeggen. Want misschien zijn er Belgische, Belgische luisteraars en die schrikken zich nu een hoedje. Hè? Dat is dan in het Belgisch. Ja dat, ja, dat is eigenlijk neuken bij ons, maar goed, maakt niet Om. uit. <laughs> je kunt ook op het toilet neuken, dat is ook geen probleem. Uh, ik had al zo goed. Uh, dat... Nou uh, Willem, uh, je ga je gang. Maar ik doe het toch ergens maar, uh, anders. <laughs> Maar, maar wat, wat, uh, wat, wat is dan uh, een ander woord, een Belgisch woord, voor uh, scheiden? Kakadoen. Kakadoen. Kakadun. Kakadun. Kakadun. Ja, kakadun. Kaka kaka kaka oh. <laughs> maar we hebben daar verschillende woordjes over, maar uh, we kunnen ook over dat hele avond gaan praten. Maar laat ons niet te veel afwijken van uh, de essentie waarvoor dat we hier zitten, zou ik zeggen. <laughs> kakadoen kakadoen kakadoen kakadoen kakadoen ja dat is een mooie hit kakadoen kakadoen kakadoen kakadoen kakadoen ja kak maar we, kak moeten, we moeten wel opletten want we zijn, we zijn nu in onze eigen kak aan het leven kakadoen <hijen> <hijen> ja, mooi oh zeg ik zal het vanavond zeggen mijn liefste zeggen liefste kunnen we samen niet even wat doen Hallo. Oh, wat leuk. Ja, hallo. Ja, wie bent u? Uh, mijn naam is um... Opie. Hoe? Opie. Opie. Opie. Je, je kan zien dat het lampje. Want weet je wat zo leuk is? als wij hier liefje zeggen, je bent zo'n pie, zeggen we dan je bent zo'n lief pietje, ja. Misschien is het ook wel Belgisch. Liefste poepie. Hallo, wie is Pipi? Is dat Pipi Langkals? Pipi? Pipi Langkals, die hebben we nog gekend, hè? Ja, die is wel lang bekend, ja. En meneer de Oul, dat is ook iets dat ik ken. Meneer de Meneer de Uyl overleden. Maar die is inmiddels overleden. 25, ja. Ja. Dat is uh, Frans van Duschoten. Ja. Hij heeft altijd met André van Duin samen gewerkt. Ja. Ja, lieve kijkers, kinderen. Het ging weer geheel mis. Goh, in het grote dierenbos. Ja. Eerlijk. Dieren. Nee. O o ja. Ik genoot er altijd van, van uh, ...en hoe uh, moet dat... ...vrouw Ojevaar aangevroegd. Van krant. Jongens, er is net een nieuwe dag begonnen. Dinsdag is begonnen. Oh nee, Ja, de dinsdag is begonnen, jongens. Oh oh. We hebben nu een hoop dins op ons Kijk, je moet, iedereen moet hem gewoon een, een ecologische shitpit maken. En daar gaan je poepen ja ik word allemaal hakkel. dan heb je ook geen toiletpapier nodig dus dat moet allemaal niet gemaakt worden met toiletpapier ja precies we moeten stoppen met produceren want we zijn alles aan het opeten we zijn de aarde aan het opeten hè? letterlijk ja ja is nu al zo in Amerika dus 5% van de wereldbevolking je gebruikt al 25% van de wereldopbrengst. Ja. De aarde bestaat... 4... 25%? Ik wil je ook eens iets vertellen. Ja. De aarde, de aarde bestaat al 4,6 biljoen jaar. Hè? Ja. Als je dat plaatst op een schaal van 46 jaar, dan zijn wij mensen hier 1 uur op aarde en is de industriele ja. evolutie 1 minuut geleden begonnen en hebben nu al ja. de helft van het ecologisch... Gebied verwoest. Ja. Dat is, dat is waar de situatie waar we in zitten. Ja. En hoe? Ho, ha ho. Wat gaan we nu doen? En de. Ja. de heeft, de aarde heeft nog 6 miljard jaar te gaan en dan is het echt afgelopen ja maar de aarde zal niet, de aarde blijft bestaan hè. het zijn wij mensen die een keuze dienen te maken op dit moment nou kijk de, de aarde de aard... de aard... en dan is het over hoe zegt u? ik zeg de zon die wordt een rode reus die, die zwelt dus op en dan is het over dan is alles weg, dat duurt 6 miljard jaar nog ja, het, we zijn hier ja. nog wel even hoor, we gaan nog niet naar huis. Zes miljoen. <laughs> ik blijf hier nog even zes miljard jaar hoor, ik vind het hier fijn op de aarde. Ik ben hier al een tijdje, hè? ik ben hier al ja. heel lang op aarde. Ik heb hier al verschillende keren opnieuw begonnen hoor. en ik ben hier nu terug. En ja. mijn naam is de Green Man. Maybe you remember me. Green Man. Ik heb ook al verschillende keren op aarde rondgelopen, inderdaad. Hallo? Ja, Green ja. Man. Ja, ik ben weer. Ah, u bent er ook nog? Zeker. Ja, zeker. Voeg is Wat is vroeger? Alle tijden zijn even leuk. Kijk maar. Yes, the Green Man, my, uh, the Green Man. Ik ben de Green Man. En mijn religie is de natuur en mijn tempel is de aarde. Ah, ik vond toch deze tijd de leukste tijd die er is. Ja, toch wel. Dus, uh, we mm. hebben een leuke tijd hier, ja? Ik moet zeggen. Ik ja. uh, internet het leven wel makkelijker. Heeft. Jochem, je zit weer te ver weg. Ik zei dat het internet het leven wel makkelijker heeft gemaakt. Het internet heeft, het, uh, heeft ons met elkaar in verbinding gebracht. Dat is een prachtige, een prachtige technologie, hè? Ja. Maar de aarde is, de aarde is ook een technologie. Het hele, ecosy, het hele ecosysteem is een prachtige technologie, hè? Internet bestaat nog relatief kort. Because in the forest you don't find wifi, hè? But you find other connections. Yes, exactly. You <laughs> find better connections. <laughs> Or better connections. Ja, yeah. oh, precies. We so, are connected. So with try, everything. try people, try to go in a forest and put out your mobile phone or your BlackBerry or whatever tablet you have in your suitcase and just walk in the forest and enjoy it yes. and try to find a better connection. Yes. Is <laughs> goed. Zou ik zeggen als ik enig advies kan geven vanavond? Ja. Nou, er zijn landen. Ik weet niet of ik daar met jou over heb gehad Willem, maar dat ze dus via fluiten of zo uh, met elkaar communiceren over de bergen. Ja. Of een beetje verbinding gesproken. Ja. Nou, we kunnen telepathisch met elkaar leren communiceren. Dat is pas leuk. Ja, absoluut. Dat vind ik weer interessant. Ja, ik ook vind dat ook heel interessant. Als je echt telepathisch kunt werken, dan moet je maar eens niet meer die dwerg uh, toe gaan. Juist voor die mensen uh, die uh, uh, er veel mee bezig zijn. Hij test de verkeerde mensen, of hij heeft de verkeerde test voor die mensen. Want ik denk dat hij daarmee mediums kan testen, maar hij heeft vergist zich. Ik kan daarmee alleen maar mensen testen die. Um, met gedachtenkracht of telepathie kan merken inderdaad mensen met die telepathische kennis telepathische mogelijkheden hebben. Die kunnen dat heel goed. Maar iedereen heeft telepathische mogelijkheden. Dat is een fabeltje van sommige mensen. Ja, Ieder, iedereen. iedereen heeft telepathische mogelijkheden. Ja, maar niet iedereen weet ze zo goed te gebruiken. Niet iedereen kan zich zo goed concentreren. Omdat niemand, niemand het gelooft dat het zo is. Als je gelooft dat je dat hebt, dan ga je ook die ervaring hebben. Als jij niet gelooft dat je dat niet hebt, dan ja. ga je dat niet meemaken. Maar ze maken nu wijs dat je het niet, dat je het niet hebt, dus je gelooft. je gelooft het. Je moet niet alles geloven dat ze zeggen, hè, nee, vriend. Nee, precies. Even... Gelooft, en, gelooft en, je, je me niet, een jong? Een klasje gaat er aan, dus... Ik geloof u, zeker. Gelooft je me niet, man? Nee, leg een kaartje voor u. Jawel. Excuseer. Vraag maar, Jochem, of die... Ik geloof u wel degelijk. Jochem, wil je... Een, ik heb hier een, een prachtig orakel ja? bij. Een prachtig orakel bij. Ja? En misschien kan ik een kaartje pikken voor jou. Oh, leuk. Leuk, hè? Dat wil ik wel eens horen, ja. Heb je, een, heb je een vraag... Als je een, toevallig een vraag hebt... Dan concentreer je, je gewoon op je vraag... Terwijl ik de kaart trek. En ik, ik, hoef, ik hoef je vraag niet te weten. En ik zal je gewoon, ik zal je gewoon zeggen wat, wat ik uit het uh, orakel haal voor je. Is dat goed? Ja. Yeah. Oké. Okay. So, let's focus on your question. I just, I just shuffle the pack. And I pick one card for you. And... Het is de Rainbow Bridge. Goed. Oké, okay. oké. Ik ben benieuwd. Is dat een coincidence? <laughs> oh, het zou wel mooi zijn, maar vertel. Nou, die kaart gaat eigenlijk over het bruggen bouwen tussen een oude en een nieuwe wereld. Oh ja, ga verder. Dit vind ik interessant, ga door. Of ik moet, moet ik doorgaan? Ja, tuurlijk. Daar wil ik meer over weten, over de Rainbow Bridge. Het <coughs> uh, gaat eigenlijk over een natuurlijk pad: Dat, uh, iedereen heeft een, uh, een persoonlijk pad, een life purpose. En yeah. de uh, Rainbow Bridge is actually also the name, of the, or the name of the pack: making bridges between earth and the sky. Bringing consciousness mm -hmm. on earth. En de kaart heeft een foto met een nomad en een rugzak en een regenboog. Oh. En hij uh, heeft alleen in dat rugzak wat hij he nodig heeft, needs. Hij neemt niet meer, want als je te veel draagt, ja, je zult lijden. Dus hij heeft een klein rugzak met alles wat hij nodig heeft om te overleven but it's uh, us it's it's telling uh, us about making bridges between the old and the new and also between the, the the people between the tribes because we are all one one tribe okay so we have a rainbow connection now with we have a really rainbow internet connection mm -hmm. Yes. Yeah, that is beautiful. Yes. It's, beautiful. <laughs> it's beautiful. We have an internet rainbow connection on Earth. I think it's the first time in the history. <laughs> I don't know, but it doesn't matter. Oh, fantastic! Fantastic. Yeah. So I invite, I invite people to come to rainbow gatherings in Belgium or uh, in Holland or... Whatever in the world. Zodat so we can lift up the energy and we can wake up people and let them see that there is another, another way to go on this earth. Yes. Wow. Absolutely. High time. De mensen moeten van achter hun toetsenborden komen. Ze zitten allemaal tegenwoordig voor de toetsenborden. Ze nemen ook die toetsenborden mee. En zo denken ze dat ze hun systemen kunnen controleren. Zo, zo, zo zie ik het hè? maar overlaatst ging, overlaats ging ik wandelen in een bos en ik kwam terug thuis en net voor ik de ingang kwam, zag ik een toetsenbord in een boom hangen ik dacht bij mezelf wat doet dat toetsenbord in die boom daar maar die, die, men, die, mens met dat toetsen, die mens was weg maar het toetsenbord was nog achtergebleven ik vind het soms een rare wereld hier op aarde moet ik zeggen. Ik begrijp het niet allemaal zo goed. Nee, het is altijd al heel raar geweest. Het is heel ingewikkeld, moet ik zeggen. Ja. Ja, nou zouden morgen de banken weer open gaan op Cyprus, maar nou hebben ze vooruitgesteld tot donderdag, dus ze zitten nog in de problemen. Ze zitten nog in de problemen. Ai, ai, ai. Mannenges, mannenges, Word een keer wakker. Juist, jullie Belgen weten er altijd makkelijker mee om te gaan dan de Nederlanders. Ja. Ja, je zal er maar wonen, je zal er maar wonen, dan kan je geen geld meer opnemen. Ja, het is toch een systeem van geld, dus die mensen zitten er echt in de ellende. Maar geld, dat bestaat niet, dat is illusie. Ja, illusie. Ja, denk ik. Dat, dat moet je de bakken maar vijf maken, of de slager, of wie dan ook. Ja, tuurlijk. Maar zolang dat er... Uh... Zijn nog allemaal nulletjes achter staan, maar als een keer de elektriciteit uitvalt, weet niemand meer hoeveel dat hem heeft. Hè? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Zelf elektriciteit opwekken en overal van alle mutbedrijven die geen gebruik meer maken, nou ja dan, ja, dan zijn we er. We kunnen best gewoon telepathisch beginnen communiceren. Dat is veel gemakkelijker en dat is goedkoop en dat is heel simpel. Ja nou, CPR die zegt van uh, de telefoon en de internet is toch ook een soort manifestatie van telepathie van wezenlijk doen van een oude wens ja, maar we hebben die technologie zelf in ons eigen uh, lichaam, dus waarom zouden we daar iets anders voor gaan ontwikkelen ja, dat is waar ik zie het nut er niet van maar, mij maar een hoop mensen zijn het nu aan het ontwikkelen hè? nou, we zijn het niet aan het ontwikkelen we zijn het ons aan het herinneren Precies, exact, exact. Dus we moeten, we moeten het niet leren, hè? we weten het al, we, moeten, we zijn het gewoon vergeten. We gewoon weer gaan doen. Ja, we moeten het gewoon doen, we hebben gewoon kennis nodig nu. Kennis, ja. knowledge. Ja, kijk, iedereen die een spiritueel paranormaal begraven, niet iedereen, weet het van zichzelf, op weg hoe dat moet aanpakken. Denk? Ik weet ook niet wat ik kan. Ja, we kunnen allemaal ons best doen, hè? Hmm. En Toch Ja. Ik ga toch vragen... Oh. ...om ik bijvoorbeeld op aarde ben, eigenlijk. Wat mijn, uh, mijn reis is, wat mijn doel is. Wat zijn mijn mogelijkheden? Er zijn enorm veel mogelijkheden, hè? Ja, nee. eindeloos. Oneindig, ...oneindig veel mogelijkheden zijn er. Ja. Nee. Geweldig. Geweldig, hè? Ja, spartig. Ik moet zeggen, we um, hadden trouwens over uh, kruiden of iets dergelijks. Je um, hebt ook gehoord van Aloe Vera. Aloe Vera? Ja. Ja, die ken ik, die staat bij ons ook in de living. Oh, geweldig. Ja, ik vind het ook geweldig. ja. Maar wat kunt u daar dan eigenlijk mee met die plant? Nou, ik, zal, ik kan dat wel beginnen uitleggen, maar je kunt er eigenlijk heel. Als je een hondje hebt of zo, of je hebt, hebt een probleem en je wrijft er alweer vera aan, gaat dat waarschijnlijk 99% genezen. Mooi, want ik had bijvoorbeeld. Als je, als je verbrand, ja, hebt of, verbrand hebt of zo, dan kunnen daar alweer vera over leggen. Oh, mooi. Prachtig, hè? Ja, want ik had. Uh, maar alle oplossingen dat, uh, zitten in de natuur, hè? Ja. Want, is, ja, dat klopt, want de, de, de natuur is een perfecte, maar, uh, perfecte technologie. Hè? De operator ja. zegt dat de, de mensheid staat bol van dingen die ze zelf fysiek of geestelijk niet kunnen, om die dan als techniek te creëren. Ja, maar de mens ziet zichzelf nog altijd los toch, van de natuur. Dat is toch ook iets wat we zelf maken? Je maakt toch ook geen brood in je eigen lijf? Nee. Niemand gaat spijkers met zijn vuisten slaan of zo. Nee, maar het is oké okay van een namer te maken. Je bent geen auto. Ja, een, nee. auto, een auto die ja, kon al ja, lang op water gereden in. hebben, maar dat, dat hebben we niet gedaan. Hallo. Ik zal het nog even lezen. Ja. Het probleem zit er in ja. dat de mensheid zichzelf los ziet van de natuur. Het is de mensheid en de natuur, ja. maar dat klopt niet. Nee. De mensheid heeft de natuur zelf nodig. En de natuur heeft de mensheid ook nodig. Maar de natuur is de mensheid. We zijn mensheid. de natuur. Ja, alles is één. Ja, we zijn de, de natuur. Ja, we klopt. We zijn ja. de natuur. We are the rainbow. Ja. So, zolang je zelf losziet van iets, dan is het... Dan sepa you're separating yourself. Ja. Want mensen hebben boom... Uh, Mensen ademen uit wat bomen nodig hebben. En bomen ademen weer uit wat mensen nodig hebben. En daarom zijn wij onderdeel van de natuur en ook van de voedselketen. Ja. De techniek bomen. komt voor ja. het Nee, er hoeft me op een verre planeet iets te veranderen en we zijn niet eens hier bij wijze van spreken. Dus alles hangt met alles samen. Een verre planeet? Echt? Maar ik kom wel van een verre planeet, hè? Ja, dat is waar. Dat is bekend. Natuurlijk ja, dat dat bekend is. Maar ik ben hier nu op aarde. De Green Man-planeet. De Green Man. Ja. Eh? Yeah. <laughs> yes, I'm a symbol... Welkom, Green Man. I'm a symbol for nature. Ja. Yeah. Dat nou, toen... oh, het ook ah. van die film. Ook uh, okay, iets van een groene man of zoiets sterks. Ik wil een mentor. Oh, ik wil een mentor, een fijne vriendin. het groen. Oh, dus uh, je gaat er voor een paar dagen weer terug naar je bos. Uh, ja zeker, ik ben over een paar dagen ga ik terug naar het bos en dan ga ik uh, beginnen zaaien ja en dan hoop ik maar dat die zaadjes goede aarde terechtkomen voor u ja. ja maar alle aarde al ja, de, al, er, is, er is geen slechte aarde dat, dat is ook een illusie he. er is geen slechte aarde nee, dat bestaat niet de, het is alleen de mens die ervoor gezorgd heeft dat, dat er sommige aarde vervuild is he. Ja. Ja. ja De aarde vervalt zichzelf niet. Ah, ik bedoel, een vruchtbare aarde, laten we het dan zo zeggen. Ja, maar de, de aarde was vroeger volledig 100% vruchtbaar, hè? Ja. Oké. Okay. Absoluut. We zijn hier nog maar één minuut op aarde. Of één uur. Kunt u voorstellen als we hier ja. moesten twee uur zijn, hoe, hoe dat er zou uitzien? Ja... Nou, ik denk dat we best voor het uur ergens anders naartoe reden. <laughs> ik denk dat wij in de kleine tijd dat wij hier op de aarde eh, ronddwalen, dat we er gewoon zo'n grote pijn op van hebben gemaakt. Hoe lang de aarde wel nodig heeft om dat weer te herstellen, als dat nog mogelijk is. Ja, maar dat, we zitten met een culturele erfenis die eigenlijk diep ingebakken zit in ons in subconsciousness en dat we de losstaan van de natuur. Ja, consumeren, dat, consumeren. Dat is de essentie van het probleem. Ja. Echo. Aho. En het haalt wat enorm, Guus. Dus daar is alles op gebouwd en dat is gewoon loszand. Ja, en wat doe je eraan? Ja, gewoon een uh, herbeginnen. Ja, de bank hebben laten storten. Dan gaat alles weer beginnen. Gewoon herbeginnen. En, ons... en elke dag is een nieuwe kans. Hè? Want als je nu denkt van ja, kan ik toch niks doen. Jawel, iedereen kan iets doen. Hè? Iedereen. En dan zeggen ze: ja, maar ik heb dit en ik heb dat. En ja, maar ik moet naar dit en ik moet naar dat. Ja, en dit en dat. Maar het gaat wel over de toekomst, de toekomst voor de aarde en onze kinderen. hè? je zelf dingen gaan maken, als ze anderen mee kunnen helpen. Ik zou graag nog kinderen hebben, maar ik wil ze nu nog niet, want het is nog te dangerous, hè. Je hebt nog de leeftijd om kinderen te krijgen? Ja, ik ben nog maar 44. Okay. Dus ik kan nog wat kinderen krijgen, maar ik heb op dit moment geen vrouw. Dus... Ja, oké. Okay. Dat is geen probleem, hè? ik heb de natuur. Willem, ja, je had toch ook rond die tijd uh, pas kinderen ook niet? Sorry. Vind je? tegen deze keer? Ik heb, dus, uh... u, ik heb uw vraag even niet begrepen hoor, kunt u nog even herhalen? Nee, dat klopt. Ik had het waar uh, ook tegen Willem, inderdaad. Het het? Je honing, of... uh, Willem? Ja? Jij bent er ook pas laat aan kinderen begonnen. Ja, op een gegeven moment kwam uh, er één dochter ja inderdaad. Op mm -hmm. mijn pad. Ja. Ze is nu 27. En hoe oud was je zelf? Het weet ik niet meer. Jongen, dat houd niet bij. Dat houdt ik niet bij. Ik doe niet aan tijd. Maar tijd en ruimte Tijd bestaat niet, hè? We hebben een uurlijke tijd. Tijd is ook een illusie, hè? Tijd, ja, precies. Bedacht. Bedacht. Er is alleen maar nu. Ja. And the magic happens in the now. Hè? In the now, here. Here in the now. Yeah, I'm here. and now. I'm, I'm fully present in the here and the now. I'm now in the here and the now. Yes. In the glory. regelmatig Aan de naam van je dochter geherinnert. In de love, Aida. Ja, precies. In de in de light, in de glow. is daar een action. Hoe krijg je mensen? Hoe krijg je producten aan mensen verkocht? Ja, maar dan zeggen ja, sommige mensen op het internet dat we terug de ruimte moeten ingaan. Maar we zijn, met veel te veel, we, zijn met, we zijn met veel te veel, we kunnen geen ruimteschepen bouwen die zoveel mensen kunnen transporteren naar Mars. We staan nog niet zo ver in onze evolutie dat we dat kunnen. Hè. Dus ik denk dat we best hier maar blijven. Eens, dat heeft ook geen zin. Hè. Maar je hebt nu, het hebt nu geen zin om naar Mars te gaan hoor, er is, er is geen hond op Mars. Maar nee, er is niks te doen daar. <laughs> we hebben kinderen ook al de kloten geholpen. Het is best dat we het, hier op, dat we het hier oplossen. Een paar karretjes rijden daar rond, maar daar heb je toch wel mee gehad. Nee, je moet hier blijven en je moet het gewoon oplossen hier. Ja. Mensen met, daad, mensen met, daadkracht, met, mensen met daadkracht en mensen met kennis. En gewoon ja. de, de grote schoonmaak. mij. Precies. Soms moet je een keer scho grote schoonmaak houden, hè, want anders krijg, wordt het vervuild. Hè. Ja. Mooie tijd om ermee te beginnen, inderdaad. Zo met de lente schoonmaak. We zijn er genoeg hier als iedereen helpt bij de grote schoonmaak, is dus het zo gebeurd. Is dat nog ja. dan? Iedereen lente grote schoonmaak? En we zetten gewoon de bloemetjes buiten weer. Ja, de mensheid is een virus. Nee, want de mensheid, de mensheid is geen virus. De mensheid is de intelligentie achter het leven. De meest logische stap is dat we de ruimte ingaan. Want er is nog genoeg daarbuiten. Oneindig. Oh. Oneindig, ja, maar we zijn, hier, we zijn maar we nu kort, hier. Hotels op de maan? Hotels op de maan? Hotels op de maan? Maar wat moeten we daar gaan doen? Er is dan niks te zien. Als we echt. Als we echt. <treeks>: als we, echt... Als we echt, als Ruimte moeten we. Minstens de, de snelheid van het licht bereiken. Anders kom je er nooit. Is er nog een Hooiboskaneel? Ja. Oké. Ja, je moest... Nou, iedereen mag doen van mij wat hij wil, maar ik blijf lekker op aarde hoor. Ja, ja. Okay. ja, ik ook. Ik weet niet wat er nog ja. mensen willen blijven, maar anders moeten we een keer allemaal samenkomen dat we ons gedachten kunnen zeggen. Want degene die willen, willen weggaan is voor mij ook goed, hè. Maar ik wil mijn tijd niet meer verliezen. Nee. Precies. Ik heb genoeg bullshit gehoord, hè. Dat ja. is waar, nu moeten we gaan handelen als intelligente wezens. Ja. Yeah. En niet meer als ezels, hè. Nou, misschien zijn ezels wel intelligenter dan mensen. Ja, ja, dat kan. Ik ook wel, ja. Ik niet bezig met bullshit. Ik heb nog geen één ezel tegen een steen zien lopen. Maar mensen wel. <laughs> Een ezel op zich in het gemeen nooit twee keer aan dezelfde steen. uitschakelen daar. Een keer of negen. Maar ik ben niet boos op de mensen, hè. Ik hou van de mensen. Nee, Echt waar, ik ben niet boos op de mensen. Ze kunnen er niks aan doen, want ze, ze weten het niet. Ze zijn innocent. Ja. Everybody is innocent. It's just a game. And we, have to we have to wake up and see who we are so we can act as who we are. Uh, dat is wel heel want we spelen iedereen een rol. Bij Willem heb ik tenminste, uh, bij de radio heb ik gewoon het idee dat ik gewoon mezelf kan zijn. Ja, tuurlijk, waarom yeah. zou ik jou zelf niet mogen zijn, met mijn beste vriend? Ik maak ik toch ook mezelf zijn? Als, tuurlijk, dan als, dan mag als, ik iedereen, als iedereen is, zelf mag zijn, dan is het toch gewoon geen probleem. Er is ook geen probleem eigenlijk. Wacht, wacht even, jongens, om de beurt praten, jongens, om de beurt praten. Eigen rol. En nou zegt niemand meer. Nee, dan moet je zeggen, dan moet je zeggen over. Nou, als we allemaal, als we allemaal op de aarde dezelfde kant uit staan, gaan. En als één man een stap voorwaarts maken. Nee, nee. We moeten allemaal de stap voorwaarts maken. Want als we iemand volgen, zou het kunnen dat we ergens niet goed terechtkomen. Ik volg niemand meer. Ik denk dat we met z'n allen moeten beslissen waar we naartoe gaan. Daar moeten we een consensus over hebben: van waar gaan we naartoe. Want ik wil wel zeker zijn dat ik aankom. Als ja, straks helemaal in je kist lijkt. Kan ik ga geen ding over je zeggen. In mijn in kist liggen, maar ik ga geen meer in mijn kist liggen. En ik heb er genoeg in gelegen. <laughs> ja, echt <ex> Dracula. <laughs> Alleen de spooky action on a distance gaat sneller dan het licht. Dan kunnen we de snelheid van de aarde veranderen en de baan. Allen, op het moment dat alle stappers neerkomen... ...wordt het effect meteen weer ongedaan gemaakt. Ik bedoel letterlijk een stap voorwaarts. Ja, maar Dat we mo was, we uh, moeten altijd... We moeten nooit ne om natuurkunde. We moeten altijd wat? Wel, we moeten, we moeten sowieso voortstappen, want... Evolutie, dat is het enige wat er is. Hè? Er is constant elke dag evolutie. Maar het is best dat we de goede kant op gaan, denk ik. Mm -hmm. Maar voorwaarts ga je sowieso, want achteruit dat, dat, dat gaat niet. Nee. Er is geen weg terug. hè? Er is no way back. No way back. We only have to go forward. Een van energie en moment. Nee hoor, Dread, ga maar eens op hem om staan. Je moet CPR uh, mee gaan praten, want hij zit nu in de chat. Hele stukken worden door de chat gebombardeerd. Het is veel leuker, veel om dat staan en mensen daarin. Hallo, ben ik nog steeds op de radio? Ja, je bent nog steeds op de radio Oké, okay, prachtig Ik heb dit nog nooit gedaan ja. hè. Maar ik zit er eigenlijk niet op op de radio Ik zit ervoor Precies Moest ik erop zitten, dat zou, maar, dat zou te gek zijn Mensen zeggen van Ik zit op de trein, hè. ik kom zo af Dan denk ik van, shit, wat zit het op die trein te doen Kun je er toch beter in zitten Je zit ook niet achter de computer Maar voor de computer ja, precies. Het hangt er allemaal vanaf hoe je het bekijkt, natuurlijk, maar... Aan de computer. Ja, ik zit aan de computer. En ik heb ook een muis met mijn ter beschikking. <laughs> heb je een muis? Een microfoon? Een muis. Een muis. Als ik nu een poes heb, dan heb ik, ook, dan heb ik geen muis meer binnenkort. Nee, dat is maar... Bastard. Kleed. Muis. Zo kunnen woorden veranderen. Ja, ook woorden veranderen voortdurend. Er zijn weer nieuwe woorden bij. We bedenken ze allemaal. je bijvoorbeeld het woord fiets. Voor de fiets, waar komt dat vandaan? Hmm. Vroeger betekende fiets: hey. Was het nou. Okay. Fiets, fiets. Piets. Piets. Piets. Piets. Dan blijf je maar hier. een Piets. Dan zit je weer met hele andere situatie ten opzichte van de zwaartekracht en de zwaartepunt. En het verschil tussen gesloten en open. opensteem. Ja jongens. De fiets, een uitvinding des duivels. ze moeten lopen. Lopen jongens. Lopen. Vroeger liepen we. En waar lopen we nu naartoe? Hadden We hadden hele gesprekken elkaar. En nu zitten we in een soort kooien. Kooien? Het enige wat we zien is andere kooien. Waar zwaaien niet eens meer naar elkaar. We rijden alleen maar over lange, rechte banen. Van het ene punt naar het andere. Nepbanen. We hebben alle contact met de medereizigers verloren. Ik oh, wil niks van verstaan Willem. hem. Motorrijd, ja, dat is Ja, misschien kan CPI dat dan doen. Ik zal het even laten Nee. Wat is dit dan? Waarom hakkelt het zo? Ik ben ook zo dom. Ik snap het. Hij is te de vroeg. De ja, Hij ligt op. Mij klinkt het goed. Ja, sommige mensen mogen iets opposite. meer. Dan uh, moet je die koptelefoon even opzetten. wat gemeen. Mijn gevoeligheid van aanstelling naar nou niet De microfoon gaat iets in. Maar, maar, maar Ik zit Ik zit in de. verkeerde microfoon. En dit het woord zo. Kijk, de, het probleem. Pinken pink, Prima. Is. Zit. tussen de stoel en het scherm. Hij heeft volgens mij te maken met. de instellingen van de. microfoon. Hallo, ik ben nu te goed te horen. Ja, nu wel. Nu wel. Ja, ik had gewoon een verkeerde microfoon, snap je? Ik had mijn, mijn headset lang op Oh, dus de radio's in radio's en radio's. En radios. microfoon ja. te praat, terwijl die helemaal niet aan <laughs> Ja, dat is een goeie. Ja, het probleem okay. is vaak tussen... tussen nou, nou oké, okay, rustig. Je de telefoon weer op, cv, gewoon weer doen wat je doet. Kan nee. ik weer lullen? Nee, nee. nee. <laughs> ja, en dan okay. zijn er al maar, dus nieuwe... Ze moesten even uitvinden... Wie, waar, wat... Hallo, weten jullie al wie de is? Is baas is? Hallo. Dat uh, is een naam. Ja, de uh, big boss hier, yes. <laughs> <laughs> <Al niet. laughs> Hij is namelijk de baas. Oké, okay, ben jij de baas? Als Willem praat, dan, uh, dan worden alle andere die spreken zo'n... Uh, uh, <laughs> Hij is een priority speaker. Een priority speaker? Nou, dat vind ik wel een leuke job. Priority speaker. Uh, Waar kan ik daarvoor solliciteren? Bij Redder Radio. Oké. Degene die een programma heeft, de programma maken, die, die is priority speaker. Als die te worden, worden alle andere volumes, naar beneden gehaald. Oké. Okay. Nice to know. Ja, ik hoor, ik hoor alleen nog maar rommel, Het jullie, jullie, loopt niet meer goed. Ik ga steeds Ja, precies. Ja, dat is een beetje plopperen, plopperen, plopperen, plopperen, plopperen, plopperen, Nee, zo. Ja, ik dat is het is. net een Ik eigen... oh, oh. Oh. Oh. <tie> <hijen> is net een pingpongspelletje. Ja. Ik Ik vraag het even aan de regent. van het erg kunstzinnige praatmuziek. Ik hou alleen maar, ik doe niks met geld. Maar wat mij ook opvalt hier op de radio. Hallo? Meneer. Op de stream klinkt het gladjes, maar hier. Meneer, ik hoorde... meneer. Uh, Ja. Meneer. Mag ja, ik nog meneer, wat, mag ik nog wat vragen? Ik, wat me ook opvalt uh, in, in de, in, nu is dat, er, uh, dat ik geen vrouwenstemmen hoor. Is dat normaal? Het is eigenlijk al al, al, al, al, al de tijdjes van, het... ja, van het verhaal die we De verhouding van de vrouwen 20 of zo. 1 op 10. Daar ligt wat bij. Luister als 1 op 10. Is het beter, maar qua programmamakers die het altijd heel erg laag. Ja? Ja. Altijd zo geweest. Dat was de verbaasd me nu Ik heb Misschien is er ook wel ergens van oude radio waar een enkele man is. Maar misschien luisteren er wel vrouwen. Nou, ik heb bijvoorbeeld in Second Life uh, schijnen er veel meer vrouwen te zijn. En dus, sowieso in het algemeen, met spelletjes online, en dan denk ik ook bijvoorbeeld aan Farmville of whatever, uh, dan schijnt het uh, de, de hoger te zijn dan mannen. Ja, maar ik doe allemaal niet mee aan die Facebook-spelletjes, want... Iedereen, iedereen zit achter zijn toetsenbord tegenwoordig, maar... Facebook, dat is allemaal nep. Dat is allemaal nep hoor. Ja, ik blok het tegenwoordig. Die, die buttons hè, dat heb ik gisteren ontdekt. Dat op Boek en Twitter en zo, van, van klik hier voor ons op Facebook. Of die like buttons, van I like this. Het blijkt dus dat die iconen die staan allemaal op de server van. Uh, op de servers van, van, van Facebook. En we zijn nu een beetje... Ja, ...en... en uh, mm. pop van, ik ...die pop-ups van... ...wilt u die... ...maar dat is voor die... ...die... ...die... ...die hebben dus... ...die... ...die... ...die... ...die... Al... Ja. Die, dus de, ...die... ...die... die nou, ik vind het best grappig hoor, hier. <laughs> Hallo, waar bent u en wie bent u? Ja. Waar bent u? En wie bent u? Hier. Kun je me dat even vertellen wie je bent? Hebt u identiteitskaart bij meneer? Nee meneer, ik ben mijn identiteitskaart verloren. Dan spijt het meneer, maar dan kunnen we u niet helpen, want u bestaat niet. Oh. Oh, dat is heel erg. Meneer, wat moeten we nu doen? Nou, ik besta wel hoor, want ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik pik het niet meer. Het niet werkt niet hoor jongens. tegen dat je het pikt. Ja, dan roepen we pik het zelf. Ja, pik het zelf. <laughs> werkt het niet meer? Laat de rijken de crisis betalen. Zo'n crisis ook, trouwens. Ja. Dat is helemaal geen crisis. Nee, ja. Yeah. Oh, nee. Nee. Maar als je de, de, de winstbedragen nee, van de bedrijven nee. bekijkt, dan is er geen crisis. Hè? Nee, de nee, top nee. zit er nog het beste bij natuurlijk. Dat, uh... Ja, dan wordt gewoon ingecast. Wij moeten even allemaal nog even betalen. Het is alleen, ja, het is alleen crisis bij de mensen. Hè? Het zijn de mensen die de, die de schuld moeten betalen. Hè? Het is pure slavernij hè, hier op aarde. Ja. ja, tot we uh, het zelf gaan veranderen, natuurlijk. Hè. Ja, tot, we de, tot we onze macht tot... terugnemen, ja, tot we de macht terugnemen. Precies. Als jij nu met je eigen tuin begint en zo, weet je wel. Nou, ik begin er niet mee, ik ben ermee bezig. Ja, precies. En ik hoop ik, dat ik veel mensen kan inspireren, en tot dezelfde beweging aan te zetten. Mm -hmm zodat we terug met die natuur contact kunnen maken en terug die eenheid kunnen herstellen. Want dat is de, ja. dat is de waarheid de eenheid. Maar maak contact zat hier met de natuur, want ik zit er middenin. Oei. Ja, maar we moeten dat als mensheid gaan doen. We kunnen het uh -huh. allemaal als individu wel doen, maar we moeten als collectief making contact again with the earth. Ja. Yeah. Iedereen. Everybody. We mogen, we mogen zelfs geen reclame meer maken voor natuurproducten. Luister de microfoon, die Zeggen waar ze goed voor zijn, dat is al verboden. Dus wat we nu ook zeggen, dat maakt helemaal niks meer uit. Oké. Okay. Ja, er is heel veel verboden momenteel. Ze verbieden heel veel. Het is radio binnen de radio. Dus wat we nu zeggen. Ja. Er is wel weer een andere radio die dat wel. Maar als ik mijn sigaar niet meer op kan steken, dan, dan is, dat gaat het wel heel erg ver. Dus dat gaat om. Maar nou, ik heb net een heel lekker sigaatje opgestoken hoor. Babbelen nu. Ja, maar dat moeten ze dus niet gaan verbieden. Het leven is verboden. Verboden. Kleine rookgelegenheden bestaan er ook niet meer straks. Dat is ook allemaal op, opgeheven wordt dat. Dus die mensen die zullen wel failliet gaan. Nou, die, is... <coughs> die hebben al genoeg geld en geïnvesteerd in allerlei andere dingen. Die zijn langzaam gewoon over het gaan naar volgende producten en dingen. Met het geld wat ze allemaal vergaard hebben. Ze willen daar echt geen, uh, geen echt men op eten. Ja, dat kan Red Red zegt ook, het gaat er ook om dat het contact met de natuur ook een volwaardige relatie is of wordt. Een echte relatie van totale acceptatie. Ja. Geen manipulatie. De natuur is vol automatisch. Wel hoeven we eigenlijk niks aan te doen. Krachten. Exploitatie. Ja, er waren, vroeger waren er heel veel van die bevolkingen, zoals de Aboriginals en de Maya's en zo, die <coughs> helemaal in hun gevoel zaten. Er kwamen wel blanken, en ze hadden ook geen wapens natuurlijk. En die blanken hadden wel wapens, en die hebben met z'n vijf een heel land ingenomen, bijvoorbeeld. En <laughs> die schoot iedereen die ze zagen dood. <laughs> Ja, zo heeft Engeland heeft de halve wereld overgenomen met een, een legertje gewoon. Hè. Al die mensen komen vriendelijk met hun handen uit elkaar naar je toe. Van kom, hartelijk welkom, pijn dood. Ja, ja dat, dat is inderdaad iets. Uh, dat, ik zie het ook online en je ziet het op straat. Dat er toch zoveel agressieve mensen zijn. Dat zit, dat zit toch ingebouwd ergens, want dat begint ook ergens in de oertijd, zo ook. Hè? Van uh, een knuppel. Zo, ik bedoel, het is in de, de, de niet vreemd, wat dat gedrag. Ja. Ik bedoel, het komt niet uit de lucht. Van. dat is niet van deze tijd nu of zo. Uh, want de aboriginals hebben eeuwenlang, hebben ze heel medelievend gewoond, ze ge, ge, geleefd. En ze kennen nauwelijks, ze kennen niet eens verleden en toekomst. Ze leven alleen maar in het nu. Het ja. begrip van verleden en toekomst kennen ze niet eens. Genoeg, te, genoeg ruimte hebben. Het is ook inderdaad ja. een gat effect van als je er te veel bij elkaar hebt. Van uh, het harde en uh, vreten ze elkaar. Nee, het, het, veranderde, het veranderde pas toen de, toen de blanken kwamen. De blanken. de blanken. De blanken. Nee, toen hebben wij ze gewoon afgemaakt. Ja, nee, ja. Leg ja, ermee. Wij nemen alles over. Fuck you. Ja, dat zijn volgens mij meer volkeren hoor. Je hebt ook. Uh, uh, in, in Tibet of zo, je moet al een heel lang pad. De mensen aan het einde daar, die wonen zo Ja, die en, uh, er, er zijn wel meer plekken op aarde, denk ik. Die worden steeds minder, ja. In de oer We ontdekken steeds meer van de aarde, ja. Namelijk de satellieten kunnen we mm -hmm. allemaal zien, maar. No place to piss. Yeah. Ja, als je ergens staat te pissen, dan je die uit en, uh, in Frankrijk. Je kijkt met in de natuur. Dus zie je een ziet, ziet dat. En je krijgt meteen een rekening in de bus. <laughs> ja. Maar alles te zien. Nou, ik denk dat mensen Iran wat meer in de gaten houden. Ja, waar moet het heen? Wat wij zelf willen, we hebben een enorme invloed. Op het moment dat wij iets in onszelf veranderen, heeft het invloed op het hele veld. Ja. Op de hele natuur. We hebben veel meer power dan we denken. Dan we geleerd ja. hebben. We doen ook een heleboel, hè. We hebben eigenlijk een radiostation hier ook nu... Ja. Ik denk dat. Ik bedoel, aan initiatief kijk, gebruik. Nee, precies. Want het allerbelangrijkste is niet vechten. Want dat is erom vragen. Wat waar je tegen bent, krijg je juist. Komt op je af. Uit. Neem toe. Ja, dat is mooi, mooi. voorbeeld. Tweede Wereldoorlog. Wat uh, die, tegen, die tegen met, met die Adolf Hitler bijvoorbeeld. Het nam alleen maar toe, harde die vocht. En daardoor verloor die. Die, uh, die oorlogen die zijn veroorzaakt door Amerika en Engeland. Hè? De Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Duitsland werd te machtig en wilde met olie beginnen. Nou, dat uh, was uit ten boze. Uit den boze dat zat Churchill en zo gewoon achter. Hè? Het gekke is, het vreemde is, die, die, die enorme rakettentechnologie, als die Duitsers hadden gewonnen, als Duitsland had gewonnen, dan hadden hun misschien nog als eerste op de maan gestaan in plaats van de Amerikanen. Hmm. Het is dat ze die Werner von Braun gegrepen hebben, die heeft toen die, de Amerikanen naar de maan gebracht. Ja. het boek van, uh, van Reinoud Gwepin over um, die boswachter, Kouwberger, Eén oog in het land der blinden, de moeite waard om te lezen, jongens, massies. Ja. Er is ook een interview op de WDRO van Reinoud Gwepin, meer de moeite waard. Ja. De, de tweede druk is nu uit. Daar staat in Willem de Ridder, die nooit boeken leest, die heeft dit boek in één klap uitgelezen, heeft het verslonden. Ik lees nauwelijks boeken, maar dit was goed uh, fantastisch. Heb je ook geen geduld voor zeker, Willem? Nee, ik vind ze meestal niet zo interessant. Nou, ik ben ook meestal naar drie uh, pagina's binnen uitgelezen. gelezen. Uh, ja, precies. Inhoog ogen het want er blinden. Huh? Ja. Hier de moeite waard. Okay. Oh. Nou, we nog negen minuutjes. Dan is het weer voorbij. Ik heb een uh, stukje op. Uh, een Broek geschreven over Ridder Radio en daar werd heel veel op gereageerd. Meer dan 70 redacties, mensen die allemaal zeer enthousiast waren over Ridder Radio. En, en ik heb het idee dat er meer mensen luisteren dan er in de chat zit ook. Hè? Je weet nooit. Maar we gaan gewoon door. Ja. Yeah. Hey, lieve Els. Hmm. Ja, jongens. Nou, het was weer een bijzondere belevenis, mag ik wel zeggen. Vanavond. Heerlijk. Morgen ga ik dus in Haarlem een sprookje vertellen. Het is al uitverkocht, maar echt zin in. Heerlijk. Leuke stad ook hoor. Haarlem. En eh. Uh... Ah. En spoedig zitten we weer eventjes een tijdje in Frankrijk. Waar we gaan naar onze oeroude boerderij. De naam van die boerderij is de lijfeigenen, de slaven, ja. Vroeger waren die boeren, waren eigendom van het kasteel. Heel lang is dat in Frankrijk zo geweest, ook in Nederland hoor. Heel lang zijn we allemaal horen en lijfeigenen geweest. Eigenlijk pas na de Franse Revolutie is dat veranderd. Toen verloor de adels en macht. Ja, heel bijzonder. Een hele bijzondere geschiedenis. Ja, onze Gouden Eeuw. Wij zijn de uitvinder van de bank en de beleggen en de aandelen en zo. Dat zijn in Nederland uitgevonden. Ja, niet zo'n beetje ook. Maar wat dat betreft, aardig wat op ons geweten. We zijn ontzettend rijk geworden door de doop. De doophandel. ja. Leefde opium aan een hele, hele... <laughs> Heel China, geloof ik. geweldig. <laughs> ja, we waren behoorlijk ondernemend, wat dat betreft. Steenrijk in de Gouden Eeuw. Ik vond het lachen dat die Japanners een apart eiland gemaakt hadden waar de Nederlanders alleen maar mochten mocht aanleggen. Ze mochten Japan zelf in, op, op dat eilandje nee. aanleggen om handel te doen. Dat ja, ja. op het eiland Deshima. Weet je dat eiland? Ja, ja. Deshima, ja. En uh, daar mochten ze één keer per jaar tussen het land in. En dan mochten ze de keizer bezoeken. Wat? Dan mochten ze de keizer bezoeken. De ja. keizer. Ja. Ja, het hoofd van het land. Er zijn er nog oude. Dus ik, ik zag in het. In, ik geloof dat ze in het, in het, uh, in het uh, Rijksmuseum. hebben ze ook nog schilderijen van. Japanners over. Uh, Daar hebben ze Nederlanders geschilderd. Dat, dat bijvoorbeeld de Koning der Barbaren of zo. Uh, ze werden barbaren genoemd. Ja, ik ben een hele tijd trots geweest om een uh, barbaar geweest te zijn. Ja. Cultuurbarbaar. Cultuurbarbaar, ja. ja geweldig. Zo, oh, jongens. Nog vier minuutjes. Ik uh, ga afscheid van jullie nemen weer uh, yes, zitten gemeten moet ik zeggen. Het, het geluid was vanavond heel, heel bizar, heel kortend en stotend. Een stukje textiele weg. Het is heel mooi vanavond. Hè? Oh nou, ik begrijp het niet. De stream was beter. Nou ja, je hebt nog uh, twee en een, een minuut, dus als ik het moet uitleggen, dat halen we niet. Oh ja, als ik als ik de stream aanzet, dan hoor ik het beter, maar dan hoor, ik mezelf in de, dan hoor ik mezelf later terug. Ja, stream hoeft niet aan. Ja, kom. kom uh. We gaan langs voor een tuning sessie op, op Teamspeak, we zijn langskomen komen even tunen. Oké. Okay. Weet je, dan kan dat allemaal ingesteld. Tijdens de ja. uitzending is dat natuurlijk uh, wat... Moeilijk, ja. Moeilijk hoor. Ja, ja. Maar op hmm. zich, ja... Nou, wat we gaan het proberen. Als, als ik nog tijd heb deze week, want het is druk deze week. Zaterdag, vrije wij. Ja jongens, het was een hele bijzondere uitzending vanavond. Els. Ja, dankjewel dat je was jongen. Dankjewel voor je... Ik heb echt genoten van je. Ja, absoluut. Nou, dankjewel. Dankjewel. Heel plezier daar. Yeah. Ja. Nou, de groene ook. Ja, kus. Nou, en nu direct uh, heb je weer kans dat er uh, uh, vannacht weer doodsangst. Therapieën. Te beluisteren zijn. Dus pas uh, maar vast nat als je nog wilt blijven luisteren. Oh, oh. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het meepraten. Uh... Ah. <laughs> Goed. Nou, nog één minuutje. Ik ben uh... geen een dikke warme omhelzing, een kus. Mm. Ik heb echt genoten van jullie lieve schatten, heerlijk. En als ik er volgende week weer ben, dan zit ik dus waarschijnlijk in Frankrijk. Oh, dat is, dat is goed. Ja, dus dan ga ik vanuit de wilde natuur ga ik weer dat in wordt, uitzending. een bijzondere uitzending. Ja, ik denk het ook. <laughs> Kijk of het vandaag lukt met de wifi. <laughs> Hmm. Maar van de zomer hebben we, hebben we dan waarschijnlijk ADSL daar, hè? dus dan wordt het wat makkelijk. Hmm. Heerlijk. Wordt wat sneller. Als, die, die, die zijn leuk, weet hem die doodsangsttherapie. Oeh, ja. Hey, wel lieve schatten. Heerlijk. Oei, oei. Wordt wat sneller. Als ze zeggen, die zijn niet op geroepen, die doodsluitstherapie. Ja, <laughs> Ja, we zijn uit de uitzending. Ja. Ik hoor je nauwelijks, CPR, maar ik hoor het zet, ook, ja. uit de uitzending. Ik had het gehoord, CPR. Oh. Ja, jongens. Onze laatste avond samen. Mm. <laughs> Intens. Nou, dat is. Dat hoorspel hoorspel is. zelfs uitgekomen op een LP is. ik is. Dat hier hoorspel, ik zie Het inderdaad. is. de is. Onze laatste avond samen. Mm. Ja, man. En totaal geïmproviseerd ook, hè? Jochem. Ik hè? vind het prachtig. Nou, Ik heb genoten, lieve schatten, heerlijk. Duh -duh. Wat was je? Yeah. Oké, okay, uh, Gis, Guus. wat rusten en ook CPR. Rusten en ook Willem, natuurlijk, allemaal. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. <Groetjes, groetjes. laughs> ja. <laughs> oei, oei, oei, oei, Ja. Ja. Oh Ja. De ook nog. De rozen en mijn lievelingsbloemen. Alles geweest. die lelies. Het is een kleine bloementuin hier. Oh, wat ziet het er prachtig uit. Oh, fantastisch. Oh, wat je een kus geven. Mooi, oh, wat een prachtige kamer heb je gemaakt. Huh? Ik zie dat je zelfs de gordijnen gewassen hebt. Ja. Oh, kijk en de tapijt van beneden ligt hier. Oh, wat mooi. Ja, het staat hier goed, hè? Oh, en mijn lievelingsposters. Ah, wat lief. En ik heb kussens uit het hele huis gehaald. Ja, het bed ziet er werkelijk uit als een, als een heerlijkheid. Als een, als een fauteuil, hè? Het mm. zullen we heerlijk liggen. Oh ja, weet maar. Mm. <laughs> en het licht van de kaarsen. Ah. En rozen. En dat die iedere avond doen, hè? Lilies, wat een bloemen De geuren van de rozen Gecombineerd met de wierook Oh, zo geniaal mm -hmm. Kom hier mm. ah. Je bent fantastisch, hè? Ja, gewoon Hé, hey, ik heb beneden Heb ik uh, De koffieautomaat aangezet en ik denk dat nu, op dit moment, twee nee. geurige kopjes koffie klaar zijn. En dan kunnen we lekker even in bed hierboven de koffie drinken, hè? Ja. Want uh, de vaart vond nu toch niet meer te wassen. En trouwens, het eten, ja. hè? Het eten is werkelijk fantastisch geweest, hè? Ik heb mijn best gedaan. Sprakeloos was ik. Ik geloof dat dit de best geslaagde maaltijd is geweest die je ooit hebt gefabriceerd.